Verges vanmiddag. Ze zijn de boel daar nog aan het opruimen en daarom is de rechterreisstrook dicht. Harry, ja. Harry, heb je nog wat van die, van die fiches van mij? Uh, vraag dan nou maar een keer naar Erik. Erik, nee. Holland Casino introduceert private table. Speel samen met je beste vrienden of vriendinnen poker of blackjack aan je eigen tafel. En bepaal zelf je inzet. Boek nu voor de speciale introductiekorting. Kijk voor meer informatie op hollandcasino.nl. Het gebeurt alleen bij Holland Casino. Ik wist niet of ik mijn diploma kon halen. Maar nu heb ik Peter. Hij is mijn maatje. Samen komen die wiskundetoets wel door. En zo haal ik mijn kennis ook weer eens op. Peter is een van de vele vrijwillige maatjes... die een ander tijdelijk een steuntje in de rug geeft. Iets voor jou? Kijk op ikwordmaatje.nl. Een initiatief van het Oranje Fonds. De Alping actie zit er bijna op. Als u nu twee van die goed ventilerende Alpingmatrassen aanschaft... krijgt u de tweede voor de halve prijs. Dus ga snel naar uw Alpingdealer. Kijk voor de voorwaarden op alping.nl. Alping nights, Better days. Word ook maatje. En geef iemand tijdelijk een steuntje in de rug. Kijk op ikwordmaatje.nl waar jij nodig bent. Een initiatief van het Oranje Fonds. Nu tijdelijk een tweede matras voor de halve prijs. Kijk op aupin.nl voor de voorwaarden. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. En dan nu, Stijkstra, Wieke. Hij heeft even van 3FM. Moet je, moet je eens even opletten wat ik kan. Oh. Oh. Hey. Oh, knap, man. Mm -hmm. Geen best raar je Ik al. De vraag gesteld van je. Maar als je dat grappig vindt, dan heb je, dan heb je dit nog niet gezien, zei ik. Hier. Oh. <coughs> nou, daar gaan we. Ah, goed. Uh, hey, nou, okay. zullen we maar een stem van 3 f Zullen we? Zal ik nu? Zullen met. we? Zullen we? Zullen Zullen we? Komt ie Oké, okay. nu. Als je mag je licht. Licht. dan luister je naar 3 f Oké, okay, ik denk dat ik... <laughs> ja, ik denk dan nou niet meer om te lachen. Nou, kom. Zo. Weekends. Oh, that's <laughs> Extra Weekends. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Hey, living like a blind man. I'm sick of without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how. snuffelen met die snor. Heerlijk. Leren broek? Ja, toch? Dat is toch zo, deze man heeft toch een leren broek. Ik vind dat, dat vind ik eigenlijk een van de foutste kledingstukken die je als man aan kunt hebben. Er loopt er een hier op het Mediapark. Nee. Die zie ik altijd zo tijdens lunchtijd. En die heeft altijd die die tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. Tim, tim. tim, tim, tim. Ja, Oh nee, die heeft helemaal leren broek. Dat, nee, nee, dat, dat, dat is zo, is zo dat makkelijk. Dat is zo'n kale kerel met een oorbel in. Kaal, nee, verder gewoon. Typisch. geen En gaan. een snor. En hij werkt bij de automatisering, weet je wel. Zo'n kerel is er. Die heeft een leren broek. En die laat zich elke avond vacuümzuigen. Ja, en dat ding, moet er open, er dat ding moet ja. operatief verwijderd worden of met een schaar opengeknipt. Even Ik even weet het niet. Bart is er weer. Leuke, uh, leuke broek, Bart. Pasje. Oh, oh, jij bent het met die broek. Wat leuk. Ja. Goed, dat was Nickelback. Ja. How you remind me. <laughs> zeg, uh, s'avonds event, ochtends event. Daar ben ik het op zich best mee eens. Maar Wat nou als je die ochtend nog een vent was? Ja, en hoe zit het dan met de avond erop? Feestal! Kortom, uw beide disjokjes zijn compleet naar de Palestijn. Lichter. Lichter met Hoe uitzicht dat bij jou? Een beetje tammetjes. Tamtam -tom of tomtom? -tom? Ja, handel! <laughs> de volgende tom -tom. rustig aan. Dus, tam -tom. dus we gaan vandaag twee verstellingen langzamer. Dat staat toch eigenlijk? Hebdom en feestlaat. Dat moet een hele rare uitvinding. Ja, dat kan toch helemaal wat de Gerard. Zodra het kopje koffie op is en het eerste pil zit erin. Oh. oh man, ik weet niet of ik kan drinken. Jawel. Ja, het beste het beste medicijnen. Nou, dat wordt gezellig vanavond. Ah, ja. CFN. Oh. Ik, ik vind het eigenlijk wel, nu ik erover nadenk. Zeker in, in, in ons vak. Weet je wel, we hebben toch de, de, de, de, de, de zware taak. Maar ook de eer. En het voorrecht om elke week weer op dit tijdstip het weekend in te luiden. Sorry. Moeten wij een, een schoolvoorbeeld zijn van. S'avonds een vent, dan de avond erop ook een vent. Zo is het. En daarbij, zo. weet je, uh, je kan wel de kloten, zijn... maar het maakt geen flikker uit. Het is weekend. En zo is het ook. Dus uh, hoe uh, beter dan dit gaat het niet worden. Nee, ik wou net, wat zitten we nou te zeuren eigenlijk? Eigenlijk is het gewoon gemiep om niks. Er is helemaal niets aan de hand. Dus ik sta voor dat wij met een frisse moed... Daar gaan we. De schouders eronder. <hums> Eventjes die longen volblazen. <hums> mee gedaan hebben, hè? Dat, dat we gewoon hier bij de radio zijn gaan werken. Dat uh, dat einde hoorde je dat niet. Wat we net deden. Uh, uh, yeah. jij, jij, ik vind dat nu bij deze dat wij echt uh, op, oprecht een uh, zangcarrière moeten... Nou ja, hey, hallo. Alles kan. Je hebt een plaat gemaakt. Ja, dat is ook weer zo. Alles kan. Dat, dat, vond, alle dat vond ik het, het meest beangstigende van gisteravond, hè? Even over de awards nog. Oh, even toen, uh, oh, leuk. Toen, uh, toen echt officieel duidelijk werd dat uh, Waylon niet zou komen, ja. dat hij, uh, dat hij uh, vast zat in, uh, in Engeland. Weet je dat ik het echt Minstens drie of vier sms'jes heb gezien van mensen die voorstelden dat er dan maar als vervanger chipetjes maar op het podium zitten met kessietjes. Maar die mensen zijn allemaal hartstikke dronken. We hebben nu gelukkig een, een volwaardige show neer. Die mensen zijn ied. allemaal hartstikke dronken. Kijk hey, even wat anders. Ja. Ah, ah. blijft er gewoon lekker in hangen vanavond. Kan mij het ook schelen. Kan hem het ook schelen. Het maakt ons dus ook allemaal niet zoveel uit. Ja, het is extra weekend voor vrijdag 16 april 2010. De dag achter, de day after moet ik zeggen. De yeah 3FM Awards. Yeah baby. Het was te gek. En er gebeuren. We, we hebben nog al is nog een beetje na te neuken ook over, dat, uh, over wat er allemaal gebeurt en zo. Hè? Ja, een beetje na te beuken ook vooral. Ja. Mm. Damn, die afterparty. Ik ben maar heel even geweest... Ik denk heel even. heel ja, vond het zo gaaf dat um, <coughs> kraker Smaak Deden de After Party in, uh, in de gashouder. Ja, vet. En uh, tegenover stond uh, Held. Held, Held, Held DJ St. Paul te draaien. Ja, die was ik goed bezig. Ik ben al jarenlang zo fan van die gast. D ik wil bij deze weer. Ik ga er dit jaar weer een projectje van maken. dat hij samen met Leroy in de groove moet gaan staan op, uh, op, op, uh, op, uh, op Lowlands. Ja, dat is okay. het, het is echt, echt, echt waanzinnig. Er gebeurde mij namelijk iets uh, bizars. Ik moest de laatste Award overhandigen. Mm -hmm. Beste band. En dat is heel hele belangrijke. Want er uh, moest nog op gestemd worden. En iedereen was heel... Oeh. Oe. Ik sta daar. En ik, uh, ik moest dus... Uh, ik, het moment was daar. hè ze dus krijgen een envelop. En ik kijk op die envelop. En er staat op. Beste artiest rock. Ik denk. Wacht even. Dat is toch Mook? Dat is toch al geweest? Ik denk. Nou weet je. Het zal wel een geintje zijn of iets. Uh, misschien konden ze zo snel geen andere uh, envelop vinden. Omdat het net bekend is geworden. Ja. Ik weet het niet. Ik uh, open hem gewoon. Ik open en ik zie doodleuk Mook staan. We hebben de hele avond al tussenstanden gezien... Dus ik waarbij denk, hem ook gewoon niet bovenaan stond. Nee, maar ik ging daar gewoon echt als een bluffing dat, dat, ja, dat, nee. dat, ik, dat, ik denk, verkeerde envelop... Nou, dus ik uh, krijg uh, de goede envelop en ik zie een, een, een ongelooflijk uh, paniekerig en tegelijkertijd opluchtend uh, gevoel uh, in het gezicht van de eindregisseur, ah. die echt, oh god, god, iedereen dacht dat namelijk nou, dat het erbij hoorde, dat het spanning ja, opbouw, stel, wat, stel het, je nou voor, dat je opbouw, je je? had opgelezen, dan waren die gasten helemaal natuurlijk uh, blij en in veronderstelling dat ze gewonnen hadden, en ja. dat je weer moet al dat hebben ze, is bij um, NRG volgens mij, dat Frans Radieson, dat het al twee keer gehad oh, bij de woord, ja, dat ze de oh, verkeerde fuck. naam op leed, dat is oh. dan weer nieuws omdat het gewoon het zo ontzettend suf is. Ja, maar wees nog maar blij dat ik het deed. Het is uh, ook <lacht> wel leuk. Ik, ik kan me voorstellen dat, dat iedereen tv heeft gekeken, maar ik wil toch uh, voorstellen aan, aan ieder volgend jaar om ook de radio erbij aan te zetten, want daar zenden we eigenlijk gewoon de hele show uit, maar af en toe Um, is er wat extra uitlegmateriaal. Oh, wat leuk. Dus ik, ik, ik, ik, het, is, het is in de avond en dan maak ik al een programma... dus ik doe dan uh, dat, dat commentaar. En dat over het algemeen niet veel meer als... er valt nu een kerstboom naar beneden. <laughs> maar soms kan het ook net het extra tintje krijgen... dus toen Bridget de catwalk opliep... en je zag al... nou, dan maak je van die leuke zinnetjes als... Zoals te zien heeft Bridget vanavond al gemidget golf. en elke ex-weekend luisteraar weet dan hoe laat het is. Ja, dat weet een zo kalemb als een Canaris. Het heeft al bij het klok lok, lok in Eindhoven gestaan. Nou, echt hè? Dat was echt joep joep joep joep joepie joop, joop, de boepie. Nou, ik kan je wel dat heeft iedereen gedaan. Ik weet niet of er, uh, ik bedoel, elke artiest uh, zo'n beetje ter wereld uit Nederland was er gisteren. Ja. Dus iedereen die vanavond de snelbal heeft en <jaar> maar... die artiesten geboekt heeft, Laat het nou. mij was Marco, we zaten ook al, teut toen hij op de Black carpet stond. En ze hebben harigjesje in. Echt hè? Dat was uh, koffie met een keer met een hoor een ja, maar Dat is mooi, toch? je die artiesten voelen zich bij ons zo op hun gemak. Dit gebeurt er dan. Hartstikke dat is toch cool, weet je? Ja, dat wij gewoon een kalmerend effect hebben op zich. Ik vond het mooi. Het was een mooie Aan avond. de andere kant vind ik het wel een beetje bangzigend. Nu terugkijkend op gisteravond en nu al ook weer dan he, in, het, in het hier en nu het heden. Exe Weekend is toch een programma van het... Glok, uh, glok, glok, glok. Voor het kleine pilsje. Moeten wij iets doen onder onze voorbeeldfunctie? Uh, Natuurlijk niet. Je vocht vocht de Tsun de nieuwe de Nash. de Tsun de Tsun de de is FM FM Show is dit, John Mayer, Heartbreak Warfare daar voor de 3FM mega, mega hit. hit, Kalees! wat een goede plaat, er. oh waanzinnig, a Cappella, wat een plaat, oh oh oh, Wat ben ik blij dat hij meegeleerd is, ja echt, echt echt, oh de hele week. Acapella. De hele week a acapella. Hoe is dat? Ja, echt. Ik, ik moest er even aan wennen, zeg ik heel eerlijk hoor. In het begin. De, de, de, de, de, de, vorige week al uh, hoorde, ik, hoorde ik jou en een paar andere mensen ook heel, heel lyrisch erover doen. En ik hoorde hem niet. Nou, ik, moest je, zal ik je eerlijk nu, officieel? Dan gaan we heel eerlijk, eerlijk alles op tafel gooien. Gerard comes clean. Uh -huh. Daar komt hij, dames en heren. Ik kom nu echt clean. Ik hoorde hem de eerste keer ook niet. Ja. Nee, eigenlijk niet. Ik dacht, ik wow. En toen ineens dan, dan gaat hij onder, onder je huid zitten. Ja, ja, absoluut. Je weet, precies wat ik, je weet verdomd goed waar ik het over het heb. Goed is, het is, het is natuurlijk weer zo'n uh, David Guetta productie. Normaal gesproken is die, is die, zijn die iets uh, opener met, met pianootjes en ja. zo. Maar hier blijft alles heel erg gesloten en onderhuids, letterlijk. Maar als je dan ook helemaal de ingezogen bent... Nou, dan wil hij er niet meer, oh, in. Nee hoor, dan gaat hij helemaal niet nee. door. Heftige zaak. Maar die die David Gita Ik ben benieuwd hoe man zijn bankrekening eruit ziet. Die man, die Madonna, heeft hij heeft meegewerkt? Was ja? hij trouwens verdomd zenuwachtig voor? Heb je dat verhaal gehoord? Nee. Hij moest uh, met Madonna moest hij samenwerken. En uh, ja, hij was helemaal uh, fuck. Ik wil niet eigenlijk, ik vind het zo eng. Ja, hij vond het gewoon echt eng. Ik kan me, eng om... me voorstellen hoor. Uiteindelijk is het gebeurd en ze was heel aardig. Ze hebben moppers aan tappen en uh, gezelligheid <lacht> en zo. Vind ik toch wel cool, weet je? Wat dat voor ik... moppers zou Madonna vertellen? ja dat echt hele goede zijn of echt heel leem? maar dat je dan toch aan beleefdheid maar lacht. Ik weet het eigenlijk niet. Het maakt niet, uit wat je doet. Volgens mij moet je gewoon. Oh ja, gezellig. Hebben die sfeer erin nou? Als je de tekst kent, doet u dan mee? Ja, gezellig. Ik heb mij verdiept in dit trollolol. Dat vind ik ook wel heel erg bang, zeg maar goed. Ja, nee, het is heel raar. Ik werd helemaal gek van. Ik zag jou van de week de over de trollololol. Ik word gek van de trollolol. Ik heb echt een halve nacht wakker gelegen, omdat ik het gewoon niet uit mijn hoofd kreeg. Het was zo. Heb je alle spin-offs ook op het internet gezien? Ja, met de kat. Ja, ja, En de Woody Woodpecker remix? Oh, die hebben we nog even gemist. Ja. Die is gewoon drie keer zo snel gespeeld. Ja. En er maar, zijn een remix op en een shreds. Fantastisch. Ja, maar Wat het, het, het, het erge is nou, dit is het, het verhaal is dat. Uh, uh, hier zat eigenlijk een hele heftige tekst in. Oh. En dat mocht niet op de Russische staatstelevisie. Echt waar joh? Dus dan hebben ze hem. Maar... Dus eigenlijk zingt hij iets als. Uh... Spring van de domtoren op een punthekje. Ja, maar dan op zo'n Russisch. dan dus, uh, laat je ja. verbranden in de hel. Jeltsin en Gorbachev. Ja, zoiets. Zo, wat, wat, wat, dat was het origineel dan. Dit is dan nog goed is dan een, goed dan een heel nette versie van... Uh, ja. Eigenlijk wel. Moet je je voorstellen dat we dat er ook in Nederland zouden doen. Dat we gewoon als, als de jeugd van tegenwoordig weer een uh, liedje doet met uh, klappen met je kut. Ik wil je kut zien klappen. Dat was Sorry? in plaats van dat gaan. Oh, ik lalalala. ken je die? Die, uh, Dat was vorig jaar bij No Wars. kwam de jeugd van tegenwoordig op. Eh, jongens, doe even een hitje. Ik wil die kut ja, zien. Joh. Ik wil die kut. Dat was echt... Uh, ah. Ja, dat kan echt niet. Wat moet de jeugd van tegenwoordig van die denken allemaal? Nou, uh, tralalala, tralalala, tralalala, tralalala, tralalala. Goed zeg, zeggen, cene, cene voor dat je echt zagrijnig bent, hè? Ik kan het me niet voorstellen. Dat is maar Dat is toch gewoon klaar, of niet? Ik, ik, ik word hier heel blij van hoor. Ik ook. Zo maar wel, Hallo. Maar dat is dus jouw schuld, hè, dit... Uh... Nou ja, God. Ik, de, de, de half internet had allemaal door, maar ik kwam er de, deze week achter. Nu is het wel hier het vlekje ook een beetje. Uh... Sorry. Ja. Nou goed, ik, uh... <tus> <tus> ik denk stel ja, voor ja. dat. Kijk hoe het is. Uh, ik, uh, heb trouwens, ik heb een uh, kamer geboekt op Schiphol vannacht. Lekker rustig. Hè? Ja, gewoon even kijken hoe dat is, weet je wel. <laughs> gewoon even kijken hoe het is. Afkees. Nou, even kijken wie er bij de bezig zit. Ik ben John Bakker. Oh, hey, dit is John Bakker. Uh, John, John, hoe is het? Hi, Gerard. Goedemorgen. Ja, het is zo'n tijdje avond, hè? Maar dat is redelijk normaal voor de tijd. Dat is redelijk normaal voor de tijd. Dat voor ja, juist, ja, dat dacht ik al, ja. Hé, hey, uh, weekend trekken voor we de deur, hè? Ja, inderdaad. En uh, leuke plannen, John? Of uh, zeg je van... Oh, ja, tuurlijk. Oh, oké. Okay. Oké, okay, wat dan? Nou, ik heb er hier geen last van gehad. Oh, heb je het over die wolk? Over die stof, uh, over die, die aswolk? Heb je daarover? Nee? Ja, dat scheelt ook een stuk natuurlijk. Ja, en volgens mij zit er weer een heel andere disjokje te luisteren. Geen plek op de harde schijf om dat allemaal te onthouden. Gaat het wel over, joh. Hoor je me nou of niet, John? Ja, tuurlijk. Maar ja, ja daarom zeg ik ook. Ik zal al het ongetwijfeld wel gehoord hebben. Maar... Het gaat niet goed weer, hè, John? Ja, sorry. Nou, zal ik me weerbericht maar doen, dan, anders we het... Uh... Ik zou... Uh, ik zou uh, ja, die had ik buiten zelf kunnen nemen. Ja. Nou, uh, ik geef jou een rotschop. Zo, nou mag ik uh, die boeren een uh, rotschop dan gaan geven. Het even genoeg weer, uh, dit, hè? Ik weet niet wat er is met hem de laatste tijd. Nou ja, de, de laatste tijd. Ik heb eigenlijk nooit, nooit zinnigs gehoord op de vrijdagavond. Nee, dat is eigenlijk wel raar. Is dat gewoon standaard? Dat is eigenlijk... uh, volgende week weer, uh, John? Ja, doen we. Okay. Opdonderen, opdonderen. Juist. Hij is weg. Prima. we zitten nog een stuk snor tussen de deur. <laughs> is een stuk snor tussen de deur. <laughs> weekend, we met die snor. Michiel Feijstra. In het noorden is het zonnig. Aan het zuiden toe is er meer bewolking. Nou het is vrij fris met maximaal tussen 10 graden in het noordwesten... en lokaal 14 graden landinwaarts. Het is droog en er staat een matige noordenwind. Later deze avond zwakt de wind af en is het helder. De nacht verloopt koud met minima rond of net onder nul. Aan de grond vriest het enkele graden. Morgen is het zonnig, met gemiddeld 15 graden. Iets warmer dan vandaag. Zondag is het wisselende wolk met kans op een lichte regenbui. Begin van de komende week verandert er weinig. Het blijft zacht met af en toe een bui en licht wisselvallig weer. Hè? Oh natuurlijk, een tandje lager. Oh nee, ik heb mijn blietje verkeerd op. Wacht even. Oh, nog een, moet, moet hij uh, nog een keer of niet? Nee! Dat was hem. Maar ah, snel. Dat is een gave. <kliek> Oké, okay, zullen we weer even een tandje hoger gaan dan? Te beluisteren. Nah. <laughs> Last forever. Oh, hebben jullie gezien gisteren? Ja. Die had een voedselvergiftiging. Die was zo. Die, die, die, oh. die liep echt constant in haar boek te scheiden. Niet eens kussen zich ze qua angst van. Oh, een vandaar is zoveel van leren broek aan. Te ja, na, dat is het. Dat, is da -da, het. dat houdt het hoel een beetje vast dat, natuurlijk. Hè. Kun je van onder vast binnen. Dus die Kiel hier op het Mediapark. die heeft gewoon op, eigenlijk gewoon een voedselvergiftiging. <laughs> constant. Al vier jaar. Ja, nog, het, het begon gewoon als een normale spijkerbroek. <laughs> <laughs> het is gewoon gaandeweg een leren voedsel geworden. Oh, oh, Maar goed, het was uh, last forever daarvoor, die had ik even nodig. Ik ben, helemaal, ik, ik, ben zei, ik, erbij, ik ben helemaal bij de pink, hè? Dat is al de tweede keer dat die plaat met dat geeft. Wat was de eerste keer, dan? Glazenhuis, dag nummer vier. Afgelopen jaar bedoel Shift, zes uur. Je Tien over zes, die plaat. Echt ik klaar. je hoofd heb je een sheet bij. Echt, of, nee, of? Nee, maar het was gewoon het was een, een van die, van van die, weetjes, van die cruciale hè? omslagpunten. Van en maar en maar het weetjes. ging de goede kant op door dat nummer. Weet je, het, de muziek is gewoon echt... Als een warm bad in moeilijke tijden. Vind ik een heel smerige vergelijking naar het verhaal over die uh, buikloop. Waarvoor excuses? Maak jij. Extra weekend. De leuk voor dag. Doet u mee aan de buikloop? Euh. <laughs> 100 meter buikloop. Ook leuk euh, voor mensen zonder benen. Die kunnen zaklopen. <lacht> ja, het zakhappen en het koeklopen ja, ja, ja, ja, heb je. Ja, al, ja, ja, ja, dat heb ik Ho, gedaan met, met, met Bear Force One toen. Dus met, met Pinkster hebben dat. Oh ja, met Bear Force One in, in, de in de freaknacht. Zakhappen, koeklopen en worst smijten. Dat ja, was echt ja, leuk. Ja, oh, dat, met bifi worstje gooien en, en, en koeklopen was gewoon een parcours van gevulde koek. Ja, ja <laughs> en was zakhappen en nee, ontbijtkoek. En ontbijtkoek had ik gekocht. En dan moest ze zo overheen een ook weer. Zakhappen was. We hadden plastic zakjes aan een lijntje gehangen. En terwijl ze aan het koek lopen, zijn echt ziek. Yes. Lammer, jammer. Oh, hier, ik heb ja, we een in de 100 meter over water oh, okay, lopen, heb ik daar niet ding, overleefd. Corinne, he? uh, dat valt op een vrijdag dit jaar. Dat klopt. Ik stel voor dat we gewoon uh, neus dichter gaan en gewoon een extra weekend doen alsof er niks aan de hand is in heel Nederland. Gewoon luisteren. Ik, uh, ik heb die ochtend heb ik vrijgenomen. Ik heb die nacht vrijgenomen. Ik doe alleen extra weekend. Ja, ik doe de ochtend wel, want Gile wel weer vrijgenomen. Dus oh, ik zit hier gewoon soms uh, ja, vroeg. Uh, brakkie, brakkie. die brak, brak. Oké. Nou ja, ik moet wel een dag later ik gaat mijn beste vriend gaan trouwen. Waar, joh. En ik ben getuige. Nou, oh, dat is leuk. Dus ik kan beter uh, maar... Op uh... de dag van de arbeid. Niet, uh, de veel... Ja, op oh, de, de, de, dus de dag van de arbeid. Ik moet ook nog op de gang ook. de dag van de arbeid gaat ook niet door dit jaar ik dan. niet door dan Dat is een jammer nog. Vond jaar is het op een zondag. Dag van de arbeid. Mochten we nog een leuke ideeën hebben voor... Uh, uh, extra weekend met Koninginnedag? Wat we ja, ook kunnen doen, ga jij altijd naar vreemarkten in shit? Nou, daar ben ik een beetje mee gestopt eigenlijk. Oh. Nou, ik, ik ben altijd op uh, platen, ja, ik weet niet, maar dat zit in mij, dat huist in mij. Ik heb een fetachisme. Laarzen, rokjes, platen. Ja, pla zit ja, eens. ja. Het liefste gelijk. Dus uh, nou, ik zal ik me Als ik nou mijn je... shit meenemen die ik koop? En dan gewoon foute plaatjes gaan uh, opzetten. Ja, ja we zien wel. Ja, vind ik wel een leuk idee. Ja, maar jij gaat, gaat echt naar de vrijmarkt. Ja, ik denk dat ik moet gaan bijslapen van die ochtendshow, dus... Uh... Ik doe weinig, denk ik. Nee, laat maar. Ik kan een hoofd meenemen. Weet je jongen. wat? We doen hetzelfde als vandaag. Allebei naar de kloten. Gewoon neus dicht en gaan. Straks plan. Oké. Okay. In de brievenbus zit hier een kaart. Gericht aan uh... Gerard en Michiel. Extra weekend. Oh. Postbus 2900. van MA in Hilversum. met nog een extra motivatie bij Nederland. Ach, wat leuk. Dit is meer dan alleen maar een kaart. Dit is een knuffel met een postzegel erop. En ons uh, lag een, een, een knuffelbier toe. Volgens mij is het Het is een kaart. Lieve Gerard en Michiel, nee. jullie zijn toppie. Willen jullie iets uit de jaren 8 en dan op een nieuwe? regel 0 draaien. De 8... De jaren 80, maar dan met de linebreakers als de, line de 8-0. Oh, dat is vrij creatief. Groetjes, ja. Erik aan de Mos. Um, nou, we beginnen eigenlijk standaard het, het, um, het, het eerste liedje na 8 uur. Hè. Na de eerste Backstation is ja. eigenlijk standaard van de jaren 8-0. Er komt er straks één letterlijk uit het jaar 8-0, 1980. Dat klinkt uit. Uh, dat klinkt een klein beetje alsof je jarenlang fan bent geweest van uh, de Zolse Boys, de jaren 8-0. <lacht> <lacht> Toen ze toch voor stonden, ja. nou, ik heb ook een post. Even kijken hoor, is hier dus een brief? Beste Michiel, Chibbe en Gerard. Alvast een dampens, dampend, stampend en zonnig weekend gewenst. Heb wat vervelend nieuws. Onlangs is mijn fles open of jullie ontploft. Geen idee hoe dat kan, want er zijn er toch al aardige flesjes mee open Vindt het heel jammer dat ik nu geen één meer heb? Kijk ik een nieuwe kruiken? Die dingen gaan toch heel, heel, heel, heel, heel moeilijk kapot? te zijn dus onbreekbaar. Nou, het is mij ook al gelukt. Eh, krijg je zo'n ding kapot? Ja, thuis. Ik had okay. er een mee naar huis genomen, twee pilsjes, hop. Ik wilde er namelijk een, uh, een blik mee openen. Ja, dat moet je ook niet doen, hè? Wacht, ik, ik heb hier een, een, een, een beetje een zware telefoon. Oh, dit wordt lachen, dames en heren. We, we, we gaan nu met een telefoon uh, zo'n fles open dat ik op kan krijgen. Volgens mij. Hard man, je Kom op. Oh, Oh nee, de tegel is al klaar. Ah. Ah. De hele telefoon had een klote ah. Ik heb uh, alle knopjes eraf gegooid. Nou, nou. je hebt succes... Joep. <lacht> nee, maar, maar ik, ik Gerard, de fles open, dat is toch regelen? hè? Okay. Pas op, hoor. Oké, okay, nou, er zit garantie op, toch, bij ons? Eén gewonnen is er één voor het leven, toch? Ja. En, dan, uh, uh, uh, uh, oh, en is het niet leuk om het item belgebellen weer eens te doen? Het was echt lachen ja, hoe die Belgen reageerde. Ik zou willen, reage... telefoon is kapot. De telefoon is kapot, dus dat gaat niet door. Uh, jullie hadden al een hele tijd geleden over gasten. Uh, welke gasten jullie in de studio zouden willen hebben? Misschien is het leuk om John Bakker een keer uit te nodigen. Is dat, uh, dat meen je toch niet? Hé, nou, John dat lijkt, Bakker. Dat lijkt me best lachen eigenlijk, Geer. En, uh, ja? Ja. Jeroen van Koningsbrugge, Bart Peters is al geweest. Eels tot Langer, die heb ik gisteravond uitgenodigd. Roel van Velsen, die komt binnenkort ook weer een keer. Groetjes van Sander en Amlo. <lacht> is hij echt kapot, hè? <lacht> nou, nee. laten we even kijken. Alle knopjes er weer indukken nu. En dan gaan we daarna kijken of hij ook weer wat doet. Nou, ik zal <lacht> mij benieuwd. <liever> wat. Uh... <lacht> God, <Veenstraat lacht> test even de extra weekend openen. <lacht> het gaat ook weer helemaal fout ook. He. Ik had het ook ik had het kunnen weten. Wat dan? Nou, dat is zou gaan gebeuren. Hoezo? We nou, zet ze zetten hem, hem even nog aan. Heel. Ja. Wilt u even niet bellen de komende tijd? Nou, ik zal eens kijken of die, hoe die dan klinkt als we nu bellen. Oh, oh dat, dat niet klinkt best, dat doet niet goed door. hoor. Dat wordt ook niks. Dat is niet best. Het goede ja. nieuws is wel dat we nog maar één knopje kwijt zijn. We <laughs> <laughs> zijn nogal faks eigenlijk. Dat weet ik veel. Dat zie je ook allemaal niks, hè? Ik ga eventjes... Uh... Ja. Even, even, even, even oh, ja, is, ja. Ik sluit de brievenbus af. Ook post voor Gerard en Michiel? Yes, leuk. Kijk op extra-weekend.nl Of stuur een briefkaart naar postbus 293 0 1202 MA, te Hilversum. God, gloeiende telefoon is aan de klote. Het. Ja, dus ik kan echt niet. Ik doe even een plan. God, het faxnummer noemen, want u kunt ons niet bereiken, lieve mensen. Faxnummer 035-677-2076, ik herhaal. 035-677-2076, u kunt ook langskomen natuurlijk, hè. Ja, Gezellig, en dan... Het liefst met een nieuwe telefoon. Ja, ja graag. Doe het weer. Ja, we kunnen gewoon gebeld worden zometeen voor de voicelift. Goddank, hij stel je aan had Het er wel een ander toestel. Het toestel waarmee ik net de fles open heb proberen te breken. Dat is op dit moment... Uh, dus die oude kan uit, uit het, het raam. Nou oh ja, we, we doen nog reanimatiepogingen. Maar hij, nu, hij ligt nu aan de beademing ook. Ik heb het nummer van, uh, van de bedrijfsverzekering al bij de hand hoor. Prima, dat scheelt weer. Dit okay. was Green down Round, 21st Century Breakdown nou, voor oude Dionne, die zou vandaag komen. Maar er was iets met een stofwolk. in uh, oh, de waar, ja. zijn die echt waar ze echt. Nee, ze had al afgebeld voordat het aan de gang was. Want uh, ze was ziek geworden. Maar uh, nu dubbel zo erg, want ze kon toch niet. Nah, Maakt niet uit. Ah, I sure. will love you mandate. So sure. Dus misschien dat ze dan. Komt, huh? ja, lijkt me leuk. Bijna acht uur zo meteen in next weekend. Dus onder andere de voice lift, maar ook de gast vanavond. Hoe zou het zijn? Oh, zo, oh zo, zo, wie oh, zou het zijn? Je hoort het zo meteen. Aguilera. laatste it de Is it me? You wanna get crazy? 'Cause I don't give a. waterschade, brand. Is uw woning wel echt goed verzekerd? Met ORA bent u nooit meer onderverzekerd. En dat geeft u wel zo'n gerust gevoel. Check de voorwaarden op ORA.nl en kijk of u het goed geregeld heeft. Is aardrijkskunde je favoriete vak en wil je iets studeren met technologie of economie? Oriënteer je dan goed. Elke opleiding heeft zijn eigen specialiteit. Zo ook Wageningen University. Daar leer je bijvoorbeeld hoe je de zeewering in Nederland kunt versterken om overstromingen te voorkomen. Je doet dus meer met aardrijkskunde. Kijk eens op meermetaardrijkskunde.nl Aanstaande zaterdag is de tuinmarkt bij Karwei. Je krijgt dan 10% extra korting op het hele assortiment. Nog meer korting op tuinartikelen en spectaculair scherp geprijsde plantjes. Wat je ook bedenkt. Geen punt bij Karwei. 8 uur, Carmen Verhul met het NOS Journaal. Havenarbeiders gaan akkoord met het voorstel... om hun pensioenen aan te vullen met 500 miljoen euro. Het geld daarvoor komt van de stichting Optas... de voormalige eigenaar van het Havenpensioenfonds. Optas verdiende drie jaar geleden 1,3 miljard euro... aan de verkoop van het pensioenfonds aan Egon. Optas wilde die winst besteden aan sociale en culturele projecten. Maar de havenarbeiders namen daar geen genoegen mee. Ze hebben nu ingestemd met een compensatie van 500 miljoen euro. En met dat geld gaan ze er... Zo'n 10.000 euro per persoon op vooruit. Bijna 90% van de havenarbeiders stemde voor de regeling, waarover jarenlang is onderhandeld. Het CDA wil het aantal kerncentrales in Nederland uitbreiden van 1 naar 3. Voor de bouw van die twee extra kerncentrales... wil de partij de komende kabinetsperiode vergunningen afgeven. Dat zei minister Verhagen tijdens een bezoek aan de kernreactor in Petten. Volgens Verhagen zijn extra kerncentrales nodig... als Nederland over 30 jaar nog zeker wil zijn van energie. Hij en wees verder op de vooruitgang die is geboekt... bij het veilig opslaan van kernafval. Ook de VVD, de PVV en Trots op Nederland willen het aantal kerncentrales uitbreiden. De andere partijen in de Tweede Kamer zijn tegen. In Bosnië is een hoge militair overleden... tegen wie het Joegoslavië-tribunaal een procedure had lopen. Het is Rasim Delic, de oud-bevelhebber... van de moslimstrijdkrachten in Bosnië-Herzegovina. Hij leidde in de jaren negentig de overwegend islamitische strijders... die Bosnië wilden losmaken van Joegoslavië. Hij vond daarbij de Serviërs en Kroaten tegenover zich. In 2005 gaf Delits zich over aan het Joegoslavië-tribunaal... dat hem wilde berechten voor oorlogsmisdaden, gepleegd door zijn strijders. In 2008 werd hij veroordeeld tot drie jaar cel. Maar hij ging, net als de aanklager, in hoger beroep. Delits is 61 jaar geworden. Het weer, vanavond en vannacht, is het helder en het koelt flink af. In een groot deel van het land gaat het licht vriezen. Morgen een fraaie lentedag met volop zon, het wordt 11 tot 16 graden.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 Aan de W verkeersinformatie De laatste half uur zijn er een aantal ongelukken gebeurd. En die zorgen weer voor files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat bij Vianen 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de andere kant op, vanuit Utrecht naar Den Bosch dus... staat tussen Vianen en Evedingen 6 kilometer. Hier is de linker rijstrook afgesloten... zodat de hulpdiensten erbij kunnen komen. Op de A13 in de richting van Rotterdam... 5 kilometer voor het knooppunt Kleinpolderplein. Dat komt door een ongeluk op de A20. Daar is inmiddels de weg weer vrij. Gegeven en de file opgelost. En op de A27 Gorkum Utrecht staat tussen Houten en Knoppen de Rijnsweert drie kilometer door een ongeluk. Hier is de linker Rijstrook nog dicht. 3FM. Zometeen extra weekend. De week van de 3FM Awards. Opion, de hypotheek voor al je levens. Er verandert wel eens wat in je leven. Met een Opvion-hypotheek ben je daarop voorbereid. Zodat je nu een verantwoorde koop sluit... en straks financieel onbezorgd kunt blijven wonen. Ga voor de dichtstbijzijnde tussenpersoon naar opvion.nl. Opvion-hypotheken woont met je mee. Morgen mevrouw, ik kom de meterstanden opnemen. Natuurlijk, komt u binnen. U klimt hier over de kast en dan langs de rekken daarachter. U kruipt onder de sofa door tot u aan een berg dozen komt. Bij de fietsen loopt u door. Gaat u verhuizen of verbouwen? Of heeft u thuis meer ruimte nodig? Sla uw spullen op bij SureGuard, de Europese marktleider in flexibele opslag. En betaal voor de eerste maand huur slechts 1 euro. Bel 0800 6064 of kijk op sureguard.nl. SureGuard, our place, your space. Bij Alex Vermogensbeheer doen we eigenlijk niet aan vermogensbeheer. We doen aan vermogensgroei. Dat is tenslotte uw doel. En dat van ons. Want Alex krijgt pas een beloning als u winst maakt. Zo weet u zeker dat we ons uiterste best voor u doen. Of dat nou echt werkt? Bekijk de rendementen van Alex Vermogensbeheer op alex.nl. Hey, hoe was je weekend? Ja, echt het hele weekend lopen klussen. Oh, wat heb je gedaan? lamp opgehangen Deze jongen is ongeschikt want wij zoeken technisch vaardige mensen die van aanpakken weten. Kijk op werkenbijdelandmacht.nl. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. De week van de 3FM Awards, extra weekend NPS. Extra weekend. Let me heal. Een uh, positieve werking op, uh, op de gezondheid van ons. Het is word, toch uh, raar. Je met, komt... met een minuut vrolijker. Ik ben echt helemaal klaar. Het is gewoon weg. Die hele brakheid. gewoon weg. Nou, ik moet eerlijk zeg ik wel een klein beetje een wegzakker door die telefoon. Ik voel me toch een beetje schuldig dat het weer zo'n zo hersenloze actie was. Oh, leuk, gewoon met telefoon slaan. Ja, maar luister nou. Dan draai je Bruce Springsteen met Hungry Heart en dan is het gewoon klaar. Ja, totdat ik maandag uh, aan de lijn krijg. Geef er, uh, weet niks. Eén 5 in show en hij is terugverdiend. De No magie, and it is a <laughs> Wat gebeurt er in nou weer, oh, Wat is dit nou weer? Een, is een uh, vernieuwde um, synopsis. Ja. Oh, je hebt weer weg, een he? oude Met, film er neergezet ja, uh, in de tijd. Ja, inderdaad. Hij heeft wel de titel van de, van de film ingevuld, maar de synopsis van... Uh, boy. Van uh, die andere film. Gaan we porno weggeven, Tibbe? Ja. Mannenporno. Ja, ik dacht, dat uh, vind je leuk. Een Toyboy beetje, uh, geven we weg. Ja. Toyboy. Nou nee. Hartstikke, leuke Hartstikke film. leuk hoor. Hartstikke. Dames en heren, dit is het even een fantastische item, die Shaw, The Voice Lift. Waarin wij elke week een bekende Nederlander verbouwen tot iets onherkenbaars. Als jij dan degene bent die er doorweert te komen op het welbekende telefoon, omdat dat we zo meteen nog voor de zekerheid gaan herhalen. Mm -hmm. En je hebt het goede antwoord. Dan win je prachtige prijzen te weten. Een extra weekend flesopener die je niet moet gebruiken op je <lacht> telefoontoestel. <lacht> nou ja, maar wel op je flesje. Andersom is misschien nog uh, stommer. Uh, verder heb ik een uh, extra weekend t-shirt uh, hier uh, zo nog even. Zo? Uh, ja, het, uh, ah, ja, ja, ja. hij was eerst roze toen met die groen en daarna bruin. Dus je mag kiezen. sure. Ik heb een lange, lange nacht gehad. Dat een hele lange nacht. <laughs> Vooral als je bruin eindigt, ja. Ja, dan weet je het wel, hè. Ja. Nou, hey, en, dat is hartstikke leuk. En dan hebben we erbij ook natuurlijk een fantastische dvd. Toyboy. Oh, wacht, ik heb weer een keer de synopsis volgen. Um, kak. O, ja. <coughs> Maak alleen jij, jij, jij, jij kans op de dvd Toyboy. Het speelt zich af in Los Angeles. Nicky is een echte vrouwenverslinder. Hij geeft een hoop feestjes waar hij altijd populair is bij de vrouwen. Alles loopt op rolletjes totdat hij de bloedmooie Heather ontmoet. Zij speelt namelijk dezelfde spelletjes die hij speelt. En, en zo, hij zo speelt hij weer rollen, rollen opeens een omgedraaid. Alles loopt op rolletjes, maar dan worden ze wel omgedraaid. een ja, ja, rollenspel is het eigenlijk. Hè? Hartstikke leuk. Nou, uh, Wonderbol. Dit hele pakket zou voor jou kunnen zijn, inclusief stroofoto met onze beide oh, handtekening. Nee. Ja, doe er ook Echt? gewoon bij. Doe er gewoon bij. Hey, gekke buiten, doe het er gewoon bij. Doe er gewoon bij. Hey, als je weet wat dit is. Ik heb gewerkt bij de EO. Ik woon in Hilversum en ik wilde graag bij de radio uh, ik uh, werken. Ik gewoon wat hij zegt, joh. Ik heb gewerkt bij de EO. Ik woon in Hilversum ik wilde graag bij de radio werken. Nou, wie zou het zijn. Zou... Ik heb gewerkt bij de EO. Ik woon in Hilversum en ik wilde graag bij de radio uh, werken. Heeft Giel Bedel niet er bij elke omroep gewerkt die er is? Ja, dat is wel waar. Ja. Ik ik ja, zo ik wel nog één keer gewand. Hahaha, nog nog één keer nou, wat even. Ik heb gewerkt. Ik wou niet in die auto's. Ik wilde graag bij uh, uh, de er een mooie stem voor, hoor. Sorry. <laughs> nou, wie over wie is dit toch? Als je het weet, bel dan onmiddellijk met 0nagi, 0nagi, 1336. Ik weghaal. 0nagi, 0nagi, 1336. Hallo? Ik weghaal. 0nagi, 0nagi, 1336. Hallo? Met de radio. Hallo? Hé? Huh? Zeg nou even een hallo. Die telefoonlijn. Nee, hallo? Ja! Oh, ja! Ja, ja. Contact. Oh. ja! Met wie? Met uh, Ruben. Ruben! Nou, Ruben, je, je bent de eerste. Je ben, je, je, Ruben ja, de eerste. Denk er even over na. Je, je, je, wie denk jij? Je weet dat je Ruben bent? Uh, ik denk uh, Henk Westbroek. Henk, Henk Westbroek? Kom je daar nou bij? Ja. Mag niet gehad? Ja. Dat is lang, lang geleden. Moeten we hem even bellen? Of? Ja, ja, ja dat wel, wil we je hem bellen? Zetten, maar toch. Gaan, ik hoor net dat we hem gaan bellen. We gaan even kijken of hij het toevallig is. We, gaan, we, we bellen nooit degene die het echt is om te kijken of hij het is. Nee, he? hè? Nee, Dat is heel vervelend. Uh, maar ik en heb het nummer met Jeroen Pauw ook niet, dus dat zou ik kunnen kloppen. Ik mij ben benieuwd of hij uh, opneemt, die gek. Het is lang geleden dat we Henk ook gebeld hebben. Nou, inderdaad, zeg. Zo. Hi, mijn ding. Henk! Henk, met uh, Gerard en Michiel, extra weekend 3FM. God, dat is me toch op een lang geleden. Laten we wel weten. Ja, nou, dat is eigenlijk zag wat wij ook dachten. D we hebben elkaar al zo lang niet meer gesproken. Um, dus voordat we te zaken komen, Goddomme, hoe is het? En uh, word ik weer eens geraden in het kutspel van jullie? Ja, maar wat ik zeg, voordat we te zaken komen, hoe is het eigenlijk met je als mens? Nou, ik moet zeggen, dat Bert aan, Het goede doel heeft een nieuwe single uit. We hebben oh. Henk Temming bezig om hem van de alcohol af te krijgen en hij mij... Het is best wel lang project, laten we wel wezen. En, voor uh, uh, uh, nou, de rest, ik maak net mijn tweede gefleste grappa open. Nee, dat gaat hartstikke goed. Nu, nu, ah, nou, dus, uh, het goed. is kwart over acht en nu pas je tweede fles, dan maak je toch uh, progressie. Ik ben namelijk bezig met een spelletje. Hoe leer ik toch te articuleren ondanks grappa? Hartstikke leuke cursus, je stekt behoorlijk af en toe, behalve jaar. <laughs> En. Uh, de, ja, de, uh, Henk, de, uh, Henk. Ja, is, uh, zou het wellicht zo kunnen zijn.? Uh, we laten even een fragmentje horen van uh, de Voicelift. Dat jij dat misschien bent. Ik moet het wel kort houden, jongens. Want ik heb nog heel veel te doen hier. Hè. Dat is, uh, nou, we, we... Die. Goh, dat zou ik best kunnen zijn, weet je dat? Ja. Nou, ja, dat zou, nou, best, zou ik best kunnen zijn. Ik heb, ik heb wel eens vaker vreemde dingen geroepen. Nou, hebben we en ook dit, een, was, dit was volgens mij in de periode dat ik nog bij, uh, bij uh, Leefbaar Utrecht zat. Oh, niet, niet bij de EO werkte je in in heel Niet Nee, ik heb nooit bij de EO gewerkt. En heb jij in ik heb een gewerkt? Ik heb een hele heel hoop? hoop plekken gemaakt op het gooise Matras, maar nooit bij de EO. En heb je toevallig in Hilversum gewoond? Nee, alleen in Utrecht. Nee, zie, nee, dan ben je het niet. Ik, nee. ben het, ik ben het niet, jongens. Nee, dan, dan, dan laten we het, ja, het gaan. We, ik neem het weer Dank joh. Dankjewel. Oké, okay, oh. dag, hang, dag. Nou ja, Ruben, je hoort het. Het is hem niet, hè? Ja. Jammer, hè? Jammer. jammer heel jammer. Ja. Nou, fijn dat je belde, man. Oké. Okay. Bye fijne right, Bye-bye. Fijn hoi, oh. hoi, Hallo met radio. Met hoi. Hoi! Yeah! Ja! Nou jongen, wie denk jij dat we verbouwd hebben? <laughs> nou, ik denk dat ik 100% weet wie het is. Het zou toch niet hè? waar zijn? Zal ja, maar ik aan. heb hem vaker geraaid. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ik kreeg online een hele tijd geleden... Vroeger... Wil je dat, dat is, Ik kreeg een brief dat ik drie maanden niet mee mocht doen... omdat ik te vaak heb gewonnen. En in al die drie keer dat ik gewonnen heb... heb ik iedere keer een roze t-shirt besteld... en iedere keer een bruin tusser gekregen. Roy, nou, Roy, nou Roy! Roy! Roy! Roy! Maar hoe lang geleden heb je gewonnen? Uh, drie maanden geleden. Oh, zeker? Nee. Nee hè? Dan, dan mag gaan we je morgen weer meedoen. Ja. Oké, okay, doei. Hoi, Goedemiddag. had ah, het wel goed trouwens. Als je nu aan de telefoon hangt, dan weet je wat je moet zeggen. Namelijk: wie ben je? Roy. Nou, nee. Ja. ja. Nee, nee. Hoeveel oh, leden heb je? Geen, geen, jongen. Martina. Wacht even hoor. Dit is je, nog je veel Roy. Je klikt, ik zeg dat is Roy. Ja, het is Roy. Hallo. Hallo. Met Lara. Lara. Lara! Nou, ja. je weet het hè? Zeg, oh. Jeroen Power, je bent uh, spekkoper. Uh, nee, nee, nee, nee. nee, nee oh, Luister nou. nou! Wat is je haarkleur, lieverd? Wat zei je? Wat, wat, wat, wat, wat, wat voor kleur haar heb je? Ikke. Ja, jij. Blond. Van ja, het is echt Ja hoor! Wat een schok, wat een schok. Nee, <laughs> um, zeg eventjes het volgende naam. Ik denk... Ik denk... Haha. Dat het... Dat het. Jeroen Pauw... Jeroen Pauw... Is... Is... Jeroen Pauw, hoe kom je daar nou bij? Ja, dat is dus een hele goede vraag. Ja, dat vond ik nou, wel. Laten we, <laughs> laten we eens even luisteren of het waar is. Ik heb gewerkt bij de EO. Ik woonde in Hilversum. Ik wilde graag bij de radio uh, werken. Uh, ja! Ja! ja! Hoe kom je erbij, hè? <laughs> Fantastisch. Nou, Lara. <laughs> Jij wint al die prijzen. Te weten. een extra weekend uh, t-shirt in een kleur naar keuze: namelijk roze, bruin of groen. Je krijgt de dvd Toyboy. Een extra weekend, uh, uh, de, uh, de strooifoto, met onze beide handtekeningen daarop uh, gekookt. En... Extra weekend, de flesopener. Waarmee je alles, alles en huh? iedereen opent. Iedereen opent. Huh? Ik open mijn weekend echt voor mee. Ja, die ligt lekker in de hand door die flesopener. Wie weet, is die de volgende keer van jou. De extra weekend flesopener. Zolang de voorraad strekt. En... scoorde een 3FM mega hit. En ook de 3FM week cd van deze week is in handen van Alphabet. Dit weekend staan ze op het That's Life podium. Alphabet. Alphabet. Morgenavond vanaf 6 uur. Het live muziekprogramma van 3FM. That's live. 3FM. Maakt werk van je weekend. Check 3FM.nl voor details. Digi digi digitaal en magistraal. Zelfs Factor 60 is er niet tegen bestand. Oh, mijn god. Hier zijn ze. Pectom en Veenstra. Extra weekend. 3, 3, 3, 3FM. Until I give Oh, dat is het toch, yeah, ja, er zit toch geen yeah, Ja, ik ben even van de leg. Ja, we, hebben, we horen net iets. Ja, ja. we, we maakten het wel een beetje grapjes over dat er... Uh, nou, bij het feestje gisteravond hier en daar wat... Uh, is voorgevallen. Ja, Dat je verwacht dat er wel mensen los gaan met elkaar. <laughs> en ik zie nu een foto van degene over wie het gaat. Nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik even kijken. Nou, geen actiefoto hoor. Integendeel. Het is namelijk een foto van één van, van de twee personen. Nee, bij uh, Kevin op de telefoon. Die uh, volledig... Uh, nou, niet die Kevin, maar degene over wie het gaat... volledig lam op een, op een treinbankje uh, ligt. <grijp> Maar. Um, dat is het? Dat is degene die uh, op een gegeven moment uh, zijn telefoon is kwijtgeraakt. Fantastisch kwijtgeraakt. Met uh, minstens vier meisjes gezond Ik wil zeggen, hij heeft de tong van een van onze collega's gevonden ja. hoor. Ja. Hij heeft hij vier meisjes dan zoenen gisteren Ja, Tegelijkertijd, hè? Tegelijkertijd. Dat is een gaaf, hoor. Ja, maar één van nou, die, die, die zie ik ken je, jij, die die je die, heel ja. goed, ja. Die ken ik heel erg goed. Oh, oh, oh. oh. Interne rollenstaan, uh, sorry. Neer. Ik pak even een stoel. Ik moet even zitten. Hé, <laughs> hey, uh, even niet anders. een of het ander. Maar hebben we een gast? Het is toch niet waar? Kijk ze gang dan. Nee, hebben we een gast of niet? Ja? Echt? Hoe kan dat ja, nou de deur ze dicht? Kan niet nog de kan dat nou waar zijn? Hebben we een echt? Ja? ja. Nou. Hoe spreken we de naar uit um. Vijver. Ja, Vijver. Oké, de cameraman heeft er last van. Nee, dat is pf. Oh, En dit is pf. Oké, okay, laten we doen alsof we het gewoon gewoon... We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Ja. We hebben een gast in de studio, Annick Vijver! Ja. En ze is niet alleen, zie ik. Zo in kennelijke staat. Zo, Anouk, Annick, hoe, hoe ver ben je? Nou ja, ja, ben ik klaar. Nee, je ben je bijna klaar? Vanavond gaat het gebeuren. Je komt nog even snel hier... Uh, je, je gaat nog even snel, de dames en heren, jongens, oh, hoog, een beetje. Hoogzwanger. Aniek is hoogzwanger. Zo! En wat Sorry. leuk dat je dan toch komt. Ja, wat nou goed. Ja, ze hebben me gehaald en ze brengen me ook weer naar huis. Dus, uh, oh, echt waar? Ik hoef alleen maar hier te zitten. Nee, Wat Echt goed? Van de service. Ja. Ja, ja, Sterker ja. nog, sterk nog, ik heb ook uh, uh, The Rider even doorgelezen waar uh, Annie van houdt. Annie is nu uh, hoogzwanger. Zij heeft een tik. Ze houdt heel erg van dropjes. Dus wat hebben we gekocht? Een, heb jij een pot drop? Heb gepocht? jij een zak drop gekocht? Nou, wat, kijk toch eens oh, even. Oh, oh, kijk nou. Wat is toch oh. leuk zeg? Zo zijn we. Nou, ver, is het Is Hurt de goede drop. Nee, hè? Nee. Ah, zo kennen we hem weer! Goringdrop oh, nee, God! Ja, nou, nou, dankjewel niet dat je er was vanavond, terugreis. Nee. nee, maar wat, wat is dan je favoriete drop? Munt? Boerderij? Nou, mm, ja, zout, zouten drop. Ja, op, zouten ik stond daar om, eens even nog in de supermarkt ah, en te kijken welke drop ik moest halen. ze aan, zei dan dan zeiden nog opzouten, Chibbe, maar dat gebeurde ja, me ja, niet, hè? Ik heb het helemaal opeten. Nee, dankjewel, dankjewel. Ik ben heel blij. Dan ga je ook eten nu, hè? Ja. rustig nou, rustig in het binnen. Nee. Laten we even zitten, joh. Annick, hey, hoe is het? Ik met ga je? beginnen. Ja, goed, goed, goed. Ben je het, ben je het zat? Ik ben zwangerschap? Het helemaal zat. Echt, ja, maar ik zat. Dit is namelijk de fase en wij weten dat Feesta. We zijn een heel met zwangere vrouwen. Ja, ik ben al dertien keer bevallen. Dat is al. Uh, ja. nee, maar de, dat echt de vrouw. Denkt, nou, is het klaar? Het mot eruit, ik word er gek van. Want, want, ik word hoe er Hoe ver ben helemaal je van? Je? Uh, ik moet nog drie weken. Ja, ook. Oh. Dus nou ja, het is eigenlijk zeg maar op het punt beland dat je niet meer. Dat je loopt als een bejaarde, in je sokken aantrekt als een bejaarde en, en op de bank zit als een bejaarde. Ja, eigenlijk en dan gaan alles. wij nu zeggen, maar je oogt niet als Ach, een bejaarde. dat vind zo, nee. Je oogt als een jonge blom. Ach, heerlijk, joh. Een beetje een bolle dat wel. Ja, nee, maar het is echt zo. Want, uh, vrouwen het die, is ja. in nu niet meer voor te stellen dat ik er leuk uitzie, jurkjes en zo. Nee, maar ik ja, zie je tot hier. Ik ja, zie je tot ja. hier. Wauw. We kunnen je heel flatteus in beeld brengen, hoor. Het oh, zeg maar. bleef, doe het alsjeblieft. Ja. Als Kees heb je het gehoord? Ja, maar blijf wel uit zijn buurt want hij heeft last van van jouw uh, ja. achternaam, maar dan met PF. Oh echt? Pf. Ja. Moeten we het het... Moe je niet hebben? Nee, Zo dat geval. is. Het vermoeiend genoeg een, uh, een baby? Hij is kapot. Nou, we, gaan, we niet met hem zoenen, is er volgens mij niks in de hand, toch? Ben Kees? jij de jongen die gisteren met vier meisjes heeft gezongen. Ja. Nee, dat is Kees niet. Oh, okay. Dat is de cameraman. Nee, dat is anders. Uh. Oh, Oké. Okay. Maar uh, Annie, nou, ja. maar fijn dat je er bent. Het komt ook mooi uit dat je hier bent, want uh, je zit ook weer in een, uh, in een nieuwe film. Ja. En is die al in de bios eigenlijk? Nee, of toch niet? Ja, ja. ja. Maar het is loopt een al. Week in de First Mission heb ik erover. First Mission. Kun je ons vertellen waar die film over gaat? Ja, dat ik morgen als een gaan gek gaan. naar de bioscoop erin. Ja, dat hoop ik. Misschien vanavond nog <laughs> wel voor de laatste voorstelling. Oh ja, die is er, hè? Goed idee, ik zou het doen. Spannend. Uh, nee, First Mission gaat over een, uh, een jonge arts. Gespeeld door mijzelf. Even top muziek er uh, ineens. Ja. En die, uh, die vertrekt naar Zuid-Amerika om daar te gaan helpen voor een uh, medische hulporganisatie. En die, ja, die komt daar in van allerlei situaties, uh, die soms spannend zijn, en soms heel uh, ontroerend en soms heel uh, angstig. En, ze maakten in ieder geval heel veel mee. Is, de, is het een, is een uh, drama? Is ja, het is een is drama. Is het een actie? Een drama. drama met heel veel actie ook. Want er is natuurlijk van alles daar aan, aan de hand in het land. Qua oorlog en uh, rebellen en uh, regeringsleger. En, en hoe, hoe, hoe hoop je dat mensen de bioscoop verlaten als ze first Mission hebben ze ge gezien? Ik hoop uh, ontroerd, zwaar ontroerd. En, uh, en wijzer dan dat ze naar binnen gingen. Klinkt een beetje... Uh, je steekt er ook wat van op. Je leert er ook nog wat van. Ja, nou, ik zal je zeggen toen ik uh, de voorbereidingen voor deze film uh, aan het uh, treffen was, hoe zeg je dat? Ja, ja. Toen heb ik heel veel gelezen, uh, met name over artsen zonder grenzen. En uh, uh, je weet wel een beetje van het werk van uh, van artsen zonder grenzen of uh, nou ja, andere medische hulporganisaties. Maar nu maak je het bijna intens mee. ja. ja. ja. ja. ja de echte verhalen komen nu wel naar voren. Heel veel, heb je, je, je er vooraf ook heel veel moeten, be, moeten bestuderen en lezen en zo om ja, je helemaal in te Ik heb veel, veel gelezen en veel gesprekken gevoerd met, uh, met mensen uit het veld. En uh, ja, ik weet niet wat je hoort. Af en toe. Heel belangrijk werk wat, uh, wat die mensen doen. En uh, heel interessant en spannend ook. Dus en wanneer zo... werd je dan even tussen, binnen van de Ja. De filmopnames waren klaar. Werd ja. je toen ook meteen zwanger? Ja, meteen. Meteen, hè? Ja. Ik was oh, nog ja, niet. Ja, zo ging het. Ja. Ja, ik was eigenlijk gelijk zwanger daarna. En heb, ja. heb je daar nou ook sindsdien nog op je en... nog wat gedaan, of was je helemaal naar de Palestijn? Nee, ik heb eerst nog uh, een voorstelling gespeeld. Ik speel ook bij het Nationale Toneel in Den Haag. Ja. En daar heb ik uh, in de kaarsentuin uh, gespeeld. Mm -hmm. Totdat het die we ging. Ja, zeg, je het moet wel plannen dekart. natuurlijk, want het zijn wel langlopende projecten. Zo'n film ook. Dat het ja. je niet in twee weken erop, toch? Nee. Drop. Nee, nee, dat drop. Uh, ha, ha, ha. Ha. Uh, uh, uh. Nee, ik, ik heb... Uh, moet je plannen? Ja, ja, ja je moet het. Ja. Want hoe lang, hoe lang hebt, uh, hebt, hebt de opnames geduurd? Van, de opname uh, hebben twee maanden geduurd. Ja, zie je wel. Twee maanden. Ja. In ja, dan, dan kun Je niet uh, halverwege de film ineens een, een buik te nee. in het verhaal. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan, dat, kan dat, niet, hè? Nee, dat kan niet. Dat is dat raar. Kan niet. Dat is raar. Dat dat raar. Is ja. raar. ja, goed. Annika, we vanavond te gast bij. Ex-weekend. En dat wordt een dampende avond. De nou, gaan maar <laughs> rustig aan doen, hè. Want het is een beetje teergesteld. Wil je een sissie? Ja, lekker. <grijg> Nooit zo iemand drinken wel We luisteren. Kabrine, we Avondprogramma. Avondprogramma. Op vrijdagavond. Op vrijdagavond. Funny in the land. ben een liedje ook. Nou ja, ik ben uh, Dus dan heb je iemand rondlopen met de ziekte van en jij. Oh ja, jij Catch, my Catch my disease. disease. Sorry, en dan heb ik ook nog... <laughs> Annie Pfizer te gast. Ik vind het gevaarlijk. Ik vind het een beetje eng is het. Uh, ja. Sorry, Catch My Disease. Maar ik vond uh, het uh, ja. ah, leuk. En look, look, daarvoor, look. dat was leuk. Je uh, hoort Christopher Je ziet het wel. Ook leuk. Met Eve, The rich girl. Ik denk, als ik nou die What You Waiting For... die drijven veel, weet je wel. Maar deze is leuk. De spa die daarna kwam. Weet je ook een leuke vond? Cool. Ja, cool. Ook leuk. Ja, en... Uh, en uh, ja. Hoe um, heet die ook alweer? Um, wind it up. Oh ja, wind it up. Ja, wind it up. ja die was ook alweer. Nee. <mys> Is ja. Ja, maar dan iets levendiger en vlammender. U luistert naar een groep mannen... Die <laughs> en vrouw. vannacht... Ja, maar daar komt nog uh, nee, nee, nee, dus veelzinnig uit. Een groep mannen die vannacht heel erg om drie uur naar bed gingen... <laughs> En aan de kloten zijn. Ruiken wij ook naar bier of valt het mee? Nou, we drinken het ruikt, bier gek. Het ruikt hier helemaal een beetje funky. Maar, nee. Funky? funky. Wauw! Wow. Dat, dat is uh... een goed woord. Dat is het mooiste compliment dat ik ooit heb gekregen voor hey, een zwijnenstal. Vind het heel... Mogen we dat woord jatten van je? Michiel, ja, wat tuurlijk. ziet jouw brood funky uit? <lacht> wat vind je van nieuwe juk? Ik vind hem heel funky. Ja, meneer Veensa, ik weet niet, maar dat obsessie ziet er behoorlijk funky uit. <lacht> <lacht> nou, nee, hoor. ik vind het mooi. Het ruikt, het ruikt hier heerlijk. Goddag. Prima. gelukkig, tjibben. Ja, ben goed bezig, jongen. Een lucht te fris. we niet gewassen, hè? Ah. Het is vrijdagavond, Vrij, half negen. Half oh, ja. Gerard en Michiel zijn er klaar voor. Tien minuten af. al, hè? Toch? Ja, we zijn helemaal klaar. Op. Ja, het is tijd voor de wisseling van de wacht. Ja. En dan nu, gooien zij zo snel mogelijk de koptelefoons van hun hoofd... en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de 3FM-studio... <tiegelen> Nog even tijd om uit te huigen. Iedereen weer op zijn plek. Ja hoor. Ja, hoor. <tiegelen> Mooi! Tijd om verder te gaan met de show. Yeah. Ja. Zo. Zo, zo, zo, zo hè. He? Zie ik Annick van de andere kant. Ja, en hoe... hoe uh... Valt wow. wel op, hè? Ja, maar ik zie Valt niet te ontkennen. Ik, ik zag vanaf daar zie je de buik niet. Nee, ontkennen heeft geen zin meer. <laughs> is kansloos. Ontkennen kansloos. is kansloos. Hoe, uh, hoe, hoe moeilijk um, gaat het zijn, of is het, want je hebt natuurlijk ervaring, je hebt al uh, een, een zoontje, om uh, je werk weer snel op te pakken als je uh, eenmaal ook voltijd moeder bent? Nou, is het dat... te combineren. Het is absoluut te combineren. Heel goed zelfs. Ik was de eerste keer heel bang dat het niet te combineren zou zijn. Dat ik echt voor altijd gekluisterd aan huis zou zijn. Dat valt heel erg mee. Je bent ook nu hier. Ik ben ook nu hier. Heb je een flexibele oppas of een fijne man? Een hele fijne man en een hele flexibele oppas. Kijk, die combinatie is goud. Normaal als het in één persoon is gecombineerd. Ja. Als je fijne man de flexibele oppas is. Dat is mooi. Maar jouw man is ook acteur. Dus die is ook veel van huis. Die is ook veel van huis. Do we René van Zinnik Bergman. Oh? Dus mensen die veel naar het toneel gaan uh, zullen wel ken kennen. Hebben jullie elkaar ook uh, in de scene ontmoet? Ja, we hebben elkaar uh, ontmoet op de, de set police. van uh, Grijp zijn de gier. Oh, echt waar? Ja, ja. En we hadden helemaal geen scène samen, maar wel één loopje. Door ja, dat was spontaan ja, een gigantische volk. ik fonk. heb nog nooit zo'n funky... Nee, zo leuk, le, zo hard moeten lachen met iemand om niks. En uh, ja, toen was ik verkocht. En is dat na al die jaren nog steeds zo? Ja. Nu wat minder, omdat ik zo dik ben. Maar nee hoor, nee, we lachen nog steeds. Ben je dan ook als zwanger? Ja, heel ja, erg. Ja, ja. ja. Hoe uitzicht nu dat? Op, Waar? Zorg dat ze wakker worden. Godverdomme! Ja, ik ben gewoon overal geïnviteerd over. Echt alles. Echt alles. Wat leuk dat je er bent, dan. Ja. snel! Bedankt, ik nee, nee, nee. Ah ja, dat heeft iedereen uit, uit dat weer anders. Jij, want jij weet ook wat het wordt, hè, je tweede kind. Ja, ik krijg uh, weer een jongetje. Je gooit het ook gewoon over tafel. Ja, kan je oud schelen? 12 voor 3 weken. Uh, ja, dus uh, nu we er toch uh, ja, niet ontkennen. Ja, Precies. Dus, uh, nee, ik vind het heel leuk. Ik heb al een jongetje. En dan uh, nog een jongetje erbij. Twee dus ik, uh, jongens. Heel veel sterkte. Een man en Ga uh, je dan net zo lang door dat je een dochter weer krijgt? Ik ga door <lacht> totdat ik... Nee. Ik trek deze jongen gewoon uh, jurkjes aan denk ik. ik uh, oh ja. Een ja, ja, ja, soort chippen krijg je dan. Ja, dat dus is leuk. Ja. Ja. Ja. Dus dat ja, ja. komt heel goed Ik kan kan alleen een drop kopen. Dat is alles. Tuniekje. Niks aan doen hoor. Maar, even kijken, energie, heb je gedaan? Le le le leuke uh, kinderen en zo. Maar even even, Wie overwerken. is de mol, hè? Ja, Wie is de mol, ik ja. Ik was het niet, ik was het niet. Nou, mag ik even... Dan, ik, ik ben daar dus verslaagd aan, aan, die klote serie. Ja. En daarom heb ik het gevoel dat ik je al jaren ken... omdat jij ook ooit in Wie is de Mol zat... En, ja. Ben je, ben je gillend naar huis gegaan? Nee, gillend naar huis van, van nou, teleurstelling dat ik het had. niet was en dat je verloren had. Maar de ja, markt... ik was wel teleurgesteld, ja. Gelukkig werd het pas een jaar later uitgezonden. Of, dan ben je er overheen uh, nee, inmiddels, ja. Toen was ik overheen, maar ik was op het moment van, uh, nou ja, van de ontknoping wel, uh, ja, wel teleurgesteld. Erg gesteld. Ook omdat je, ik had verwacht, nou, twee keer lig ik eruit en dan ga ik weer naar huis en zo, maar ik bleef er maar in... Het spel was echt fantastisch. Weet ja, je, je, dat, geworden, wil je ook wel winnen. Dat dus je thuis kwam dat je daar ook niemand meer vertrouwde? Uh, nee. nee. Gelukkig kon ik dat ook wel heel snel. Dat toe... zei, maar, ik, ben maar zwanger. ik zou het ja, ja. spel wel elk jaar willen spelen. Gewoon. Echt elk jaar. Wie is de mol zou ik het echt fantastisch vinden. Ik zal het doorgeven aan die AVRO. Ja, waarom door. heb jij dat nou nog meegedaan? Geel? Je werkt bij de AVRO. Ik uh, ja, heb het nog nooit meegedaan. Ja, waarom niet? Ja, of ben jij in de stiekem al die jaren al de mol is, geweest? Ik, uh, ik kan daar uh, geen woord over zeggen. Oh? oh? Oh? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. We nee, zijn toch ja. altijd in het voorjaar, ja, nou, ergens. maar. Ja, ze ja, hebben. Ik, ik, ik, ik, ik, ik nog vakantie nemen. Telkens helemaal oh, niet, 2000 over oh, televisie, oh. Oh, dames en heren. Helemaal niks. Geentje natuurlijk. Oh. Jij bent de mol. Maar. Huh? Huh? crazy shit i did tonight those would be the best memories i just wanna let it go for tonight. night that would be the best that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 I'm En als goals met Gerard Ekdom. Ja, ik, ik ken mijn plek. I know what I am. Ja, dat, uh, dat, dat is is duidelijk. ook. zo weet je ook. I know what I am. Goeie plot. En daarvoor... Ja. Ja, Memories. Een... Maar ja, kijk, ja. Ja, zie je, ik, heb, ik had de last van, van memory uh, gebrek. Ik heb uh, aandelen in hem. Dus ik dat wil het ook even uh, tentoonstellen aan iedereen. Dus twee platen van David Ketta in één show. Zullen we volgend uur ook nog eentje doen dat je echt binnenloopt vanavond? Dan loop ik binnen, hoor. Daar hadden we het vorige week over. Zullen we dan die Love... Nee, die allereerste. Love dan Let Me Go. Ja, die is Nou, Love dan Let Me Go. Zullen we kijken wat voor je kunt doen, Chibbe? Je maakt van de afwijzing. Ja, We gingen het er eventjes door over dat jij... Wat was nou het allereerste? Funky? Funky? Wat was het eerste wat je vanavond Funky noemde? De lucht. De geur. De ambiance van het 3 studio nou, ja, en toen gingen we vervolgens door op uh, nou, mijn bureau bijvoorbeeld. Dat is ook heel funky. Funky bureau? Ja. En, uh, nou, wat hebben we nog meer? Nou, ja, dat was het wel. Ja. De trui die Viermond gisteren aan het bij de awards. Ook heel oh, funky. Ja. Funky, funky trui. Ja. Ja. Dus, trui uh, ja, wat is er Ja, ik had een, uh, ja, god, hoe beschrijf ik ja, dat? Een jasje. Je had een heel mooi kopertje aan. aan. Ik had een aan. We hadden afgesproken? Met een, een jasje. supergrove t-shirt. Leuk. Een supergrove t-shirt. Ja. Ja. Dus, het thema was superhelden. Ik denk, ik doe een superheld aan. <laughs> Laat laten eerlijk zijn, is er geen groter held dan supergroot. Ik heb zo al gedachte gedacht van de week. Weet je wat ik gekocht heb? Pardon. Donald Duck postzegels. Ach, wat leuk. En die heb ik nou allemaal, alleen maar op facturen geplakt. <lacht> dat is leuk, jongen. Dat je gewoon een factuur krijgt en dan... Uh... Dat je een postzegel op een briefkaart kwakt. Ik hoop ja. dat de mensen dat opmerken. Zal dat ja, dat, dat er toch, dat toch dat met fijn, een glimlach die duizenden ja. en duizenden euro's... Aan je hoofd maken. met een glimlach. <lacht> ja. Maar, maar je, je, je maakt er dan een mooie, een mooie term van, Geert. Dat ja. Funky is het nieuwe. Ik zal kijken wat, wat ik voor je kan doen. Onder de noemer... Dan maak je van de afwijzing... Wacht, we gaan even, even, even mooi. Even een... Je maakt van de afwijzing een mogelijkheid. Wauw. Ja. Mooi. Ja, dus zo... je, kan, je kan ook gewoon zeggen, nee! Maar je moet gewoon zeggen, het is funky. <laughs> Maar goed, ik, zou wat ik voor je Deze kan... moet op een tegeltje komen, vind ik ook. Ja, ja de laatste keer ja. dat we dat riepen, kreeg ik echt een tegeltje. Maar was, uh, met, uh, mijn vrouw denkt dat Neuken een stad in Noorwegen is. Ja, die staat nog steeds bij mij op het toilet. Ja, ja goed hè? Die vrouw. Je ja, hebt trouwens <lacht> een heel funky toilet, wist je dat? Ja, ze mooi. Heb je nog even een borsteltje overheen? Ja, sure. Opa. Ja, kom ding Zet op te wachten, hè? We zijn ready, hè? He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 Bij Citroën krijgt u nu uitgestelde betaling voor de helft van uw aankoopbedrag. Rentevrij. En een inruiler gaat volledig van de eerste helft af. Denkt u eens in. Genieten van uw Citroën C1, C3 Picasso of C5 en de rest pas betalen na balken in de 5. Of 6. O of misschien zelfs 7. Of tijdens een heel ander kabinet. Dat zien we dan wel. De helft nu, de helft later bij Citroën. Kijk op citroenactie.nl. Citroën, creatieve technologie. Let op. Geld lenen kost geld. Vanavond om half negen bij BNN Ranking the Stars. Deze reeks de Golden Oldies. Fiona Holt, Sandra Rehmer, Bonnie Sint-Clair, Dries Hoefink, Hans van der Tocht, Manon Thomas, Joey Bernal, Job Braakhekke, John de Wolf en Annie Schilder verklappen al hun dirty secrets. Dit alles onder leiding van Paul De Leeuw in Ranking the Stars. Vanavond om half negen bij BNN op drie. Voor de Citroën C1 betaal je 4.295 euro nu en de andere helft pas over twee jaar rentevrij. Let op. Geld lenen kost geld. 3FM 9 uur Carmen Verhul met het NOS journaal.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 Het beroemde 40 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro is beklad. De toegang tot het beeld werd deze week afgesloten... omdat de omgeving, de afgelopen dagen... werd getroffen door honderden aardverschuivingen. De vandalen maakten gebruik van de stijgers die waren neergezet. Met spuitbussen schreven ze op het hoofd, de armen en de borst van het Christusbeeld. Onder meer de tekst, als de kat van huis is, dansen de muis op tafel. De burgemeester van Rio de Janeiro noemt de bekladding... een misdaad tegen de natie en hij belooft dat de vandalen worden gepakt. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en het koelt flink af. In een groot deel van het land gaat het licht vriezen. Morgen een vrije lentedag met volop zon. Het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen extra weekend. En vanaf morgen op 3FM. Kaarten voor Rockwerchter en het Seagat Festival. 3FM Presents. Pinkpop. 28, 29 en 30 mei. Megaland. Landgraaf. Met onder andere. Ramstein. Head, Green Day. Editors. John Mayer. Mika. The Prodigy. En een spectaculaire show van Pink. Voor info en kaarten. pinkpop.nl toen Frans Bauer overstapte naar de Nederlandse energiemaatschappij... was hij soms zelfs iets te enthousiast. Ik sta hier voor mijn metenkast. Wanneer komen ze de nieuwe meter brengen? Breek ik deze even uit. Frans, niet doen. Maak je over die meter geen zorgen. En u ook niet. Bij een overstap verandert er eigenlijk helemaal niets. Het is heel simpel. De Nederlandse energiemaatschappij levert uw energie... en stuurt daarvoor de rekening. Dat is alles. Bel gratis 0800-4664 of kijk op nederlandenergie.nl voor iedereen die een mobiel abonnement zoekt dat helemaal van nu is... ...heeft KPN Personal Sim. Hiermee kun je je bundel naar boven en naar beneden aanpassen. En om duidelijk te maken wat het kost, zit hier Felix. Een dwergpapegaai. Felix, wat kost dat aanpassen? Zeg het nou eens Personal Sim, voor generatie KPN. Meer info, kpn.com. Elk mens die in de zorg werkt, heeft plannen, ideeën, maar ook kritiek. Over wat er beter kan, of hoe het beter kan... Mensens hoort dat graag. Dan kunnen we samen de zorg verbeteren. Werk jij in de zorg? Doe dan nu de nationale enquête op mensus.nl slash werken in de zorg. Mensus, Elk mens is er één. Nu bij een tweejarig personal sim abonnement met servermail totaal. Gratis de Nokia N97 Mini met navigatie. Ga naar de KPN winkel of T4 Telecom. Ook voor de voorwaarden. Als je van muziek houdt zien naar 3FM de week van de 3FM Awards extra weekend NPO extra weekend geen <laughs> een antibam. We zijn in de voersterie. Ik kondig van die platen af. We zijn niet <laughs> helemaal altijd uh, gelijk. Maar we doen het mee. Hé, wat je zegt, u nummer 3 van XM Weekend voor de vrijdag uh, 16 april. Oh. Is het wel 16 april? Ja, gelukkig staat het op het draaiboek. Oh, goddank. Oh, nou, het is een copy-paste productie. Oh, bewaring stond er Chippe steekt iets in de lucht. Het is vandaag zijn vinger. Ja, dus dat Oh ja, nee. Ja. Uh, vorige week hadden we tijdens de uitzending over uh, een uitzending dat we gaan bowlen. Dat we gaan uh, indoor ja. Uh, bowlen. Ja, bowlen. Leuk. Wij gaan het extra weekend bowling toernooi organiseren. En dat doen we aan, de, toch? Ja, aan het einde van het seizoen. is aan het begin van de zomer voordat ja, nou, iedereen naar het vliegt. daar moeten we nog eens over praten. Want vorige week zeiden we, uh, we gaan het ja. aan het begin van de zomer doen. Ja, de, ja de, Jibbe heeft zowaar eventjes uh, research gereageerd. Ik ben op de hoogte van wat hij het gaat wordt zeggen. Nou, het ja, nou, zeg het maar, Chip. Let op. Uh, Halverwege juni hebben we de, uh, de verkiezingen in Nederland. Uh, en vanaf 11 juni tot 11 juli heb je het WK. En dan oh, is heel fuck. Nederland, ja, Nederland nee, zitten in de vibe van het, van van het WK. WK. Als je dan nou uh, gaat bowlen, dagacht. is het toch een beetje... Ja. ja. ja. ja je je wil eigenlijk de andere ballen kijken. En weet je wat eigenlijk ook nu al op voorhand een heel erg gemiste kans is? In de eerste poolwedstrijden van het Nederlands elftal zit geen één vrijdagavond. Wat jammer nou. Echt, hè? Ik had zo graag nog één keer met jou een verslag willen doen van de voetbalwedstrijd. En misschien moeten we dat maar gewoon <laughs> tegen betaling anders doen in een congrescentrum. Maar Want het was ik, wel leuker. We, we zijn in te huren. We zijn in te huren als voetbalcommentator. Nee, nee, Annick, Bokker is heel leuk. Ik weet niet, je bent natuurlijk uh, als vrouw zijnde hopelijk niet geïnteresseerd in voetbal. Nul. Je weet er niets van. Ik weet er niks. van. Hartelijk welkom. Ervan. Wij horen ook bij die vrouwenclub. <laughs> wij weten er niets van. Dus wat gingen wij doen? We gingen de wedstrijd Nederland-Frankrijk verslaan. Ja, en we wisten niet, echt, we wisten niet eens... Het blauwe poppetje speelt hem nu naar, het oranje, het oranje poppetje scoort! Nou, ongeveer moet je je voorstellen, Tackles ja. werden gezien op het veld. Er maar die het volkslied hadden we erbij, zo. erbij. Het was verschrikkelijk lang. Van Frankrijk, hè? Het Frankrijk was het toen. Kortom, een, eh, een lang volkslied dit. Ja, het was best erg. En eh, we wilden het jaar eigenlijk oh, uh, weer doen, maar niet één wedstrijd. Het gaat eigenlijk. wil de eigenaar van de oranje Fiat Panda... met rood-wit-blauwe vlaggetjes bevestigd aan het dak... en een oranje bad-eend staande op de hoederplank de auto verwijderen van de invalide plek... vriendelijke dank voor uw medewerking. Ja. Dat was echt een leuke avond. Dat was een leuke avond, dat ja. werd nog een lange avond. De bittige natuur was ook heel goed, ja. weet ik nog. En toch vijf luisteraars ook die avond. Ja. Vijf luisteraars, ja. Ja, uh, ja. Dat, is, dat, is, dat is wel jammer dat dat niet gaat gebeuren. Maar goed, om het verhaal af te maken. Oh ja, nu dus uh, bolen, ja, hè? hè? Ja. Uh, nu is het idee om dan uh, het ja. boningtoernooi, het disco-boningtoernooi... om dat weer in september te gaan doen. Net zo'n doorslaand succes qua datum als ons Michigan Golf toernooi Ja. Wat... Uh, nou ja, nou, Britja Maasland was aanwezig. Ja, maar het was, het was meer een golfslagbad dan een mitsitgolf. Een, een midget was het. Ja, ja, en Bridget was gisteravond ook aanwezig. Oh, die was weer aan. Die had net een uh, balletje geslagen. Nou, een uh, kegeltje uh, hoor. Kegeltje, oh, kegeltje, oh, ja, ja, die oh, was klaar voor zal het bouwen. gewoon Vijf vragen. Is er drank? Ik kom. Van Gerard en Michiel. De bar is open. Um, um, Annick Annick Vijver! Ja. 5! Uh, Anik. Ja. We hebben hier een lijst ja. met 50 vragen. 50. 50? Dan denk jij oh nee toch? Maar dan... ik kom er maar vijf uit te kiezen. Je kent het programma of vroeg je wat? ik hoorde net het jingle. De nee, oh wat ben je, oh, oh, je dan? Leuk dat je luistert. Let Jongens, We hebben iemand die luistert. Ja hartstikke leuk. Wat ben je aan het doen? Je ja, hebt zit even naar de jingles luisteren. Punky jingle. Oké, okay, uh, Aniek, de Funky test ja. is dan nu bij deze. Wat is een telos? En wat? Ja zie je, dat is toch prima. Maar het toch mee. prima. Een lijst wel een jingles. Een telos. Is een een het is een heel lang als een t Een t Nee, een t-los. Een t Ik heb geen idee. Dat is, dat is een woord dat ik ooit gebruikt oh, bij een Lindo. Een telefoon met veel knopjes. Ja. Nou, behalve als ik eventjes net mee bezig ben geweest. het staan zijn, zijn, <laughs> de, klopjes, <laughs> de knopjes. knopjes Daarom dus, zou Ja, weet ja, Nou, ik zal het niet laten vallen valletje Eén, oh. Doe nou niet, lul. Eén toestel is meer dan geopend. Moet op er op nog het. een drive in komen? Weet je wat het kost. Nou, al um, dus. We hebben dus vijf. Je moet vijf kiezen en uh, ga je gang. Dat doe je door gewoon willekeurige getalletjes ja. te noemen tussen de 1 en 50. Nou, begin maar bij 10. Nummer, nummer 10. Dit wordt spannend, zeker nu. Okay. Wat vind je het mooiste plekje op je eigen lichaam? Je hoeft het niet per se de afgelopen maanden gezien te hebben. Ah. Nee. Oh, oh. oh, jij bent ja, Dat is toch gewoon... We kunnen het toch nooit zien? Of wat heb je het over tenen? Ik, bijvoorbeeld. Maar heb je er worden, er worden toch gewoon dingen aan het zicht ontrokken als je zo'n buik hebt. Dat is dan niet zo heel gek. Je knieën kan ook. Bijvoorbeeld. Ja, we gaan, we gaan nu wat veiliger. Ja. Wat een oh. oh, dacht je? Nee, ja. dat kan je toch niet zien. Dat zou ik dan nooit zeggen. Dat kan je niet zien, hoor. Nou, wel als je geen buik hebt. Dat kan je het zien? Je... Ik zie het nooit. Als je niet nee. zo'n dikke buik hebt. Ik zie wel. Dan... <laughs> Oké, okay, ik neem even een glas glaskola. Vorige week was hier. Aanstekend uh, idee. Terrorja, nee. dat hier in de studio. Die heeft zijn penis nog nooit gezien. Nee. Ik ja. weet niet eens meer of hij nog heeft. Oh. Maar hoe doet hij dat dan? Plassen. Ja, dat is een gok, hè? Het blijft een gok. Het neus. Zou ik nu erin uh, <laughs> no. hangen? No. Zullen we maar gewoon de, nou, de vraag anders het. nog een keer serieus gaan stellen in de ja, ja, serieus Wat god vind je het oor. mooiste plekje op je eigen lichaam? Nou, ik, ik kan niet kiezen. <laughs> ik vind het te moeilijk. Nee, hey, ja, <laughs> god, jongens, weet ik, ik weet het niet. Ik heb mijn oren en mijn ogen. Ja, je hebt de koptelefoon ja, op. precies precies. Ja, je hebt, ja, ja, hebt een bil op. Nou, dan zullen we het maar goed rekenen, denk ik. Ja, dat vind goed. Goed geantwoord. Tweede vraag. Ja. Oh, dat hangt op niet op. Nummer 11, nummer 11. <laughs> op Nobelp <TVs> welke politieke partij stem je? Oh, oh dat is een mooie vraag. Oh, ik stem op GroenLinks. GroenLinks? Ja. Vrouw hè? Ja. Is dat het ook? helemaal? Ik vind Femke Kruijs voor mij een van de meest intelligente vrouwen. Zij jou ook. Ja, dat weet ik. Ja. Dat weet ik. We zijn dol op elkaar. Zij echt, we zijn ja. echt dol op elkaar. Ik hoor daar dingen over. Ja, maar dan hoeven we die niet over te hebben. Is een partij is die, is die voor jou onlosmakelijk verbonden aan de lijsttrekker? Uh, ja, absoluut. Ja, voor wie niet haast? absoluut. Laten we heel eerlijk zijn, toch? Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Ja. De, de, reken je toch op af. PvdA ja. is een andere partij nu. Wat is jullie? Gohend. Ik weet het niet zeker. Nee. Nee, ik ben ook nog... Ik ben een Ik heb geen vaste partij. Nee. Dat is één ding wat zeker is. Dus maar ik heb... je hebt wel een beetje richting, toch? Um, een beetje aan... Ik vind uh, de ontwikkeling bij D66 wel erg interessant. Ik, ik heb het jarenlang een beetje ja. uitgelachen als uh, nou, stem dan blanco. Nou, maar dat nee, dat nee, nee, nee ik ben, ja, ja, het echt, het echt, echt, echt maar, als maar sinds ze de, de publiek al op weg willen hebben, denk ik. Nou, <laughs> nou ik ja, maar die, die hele discussie vind ik sowieso een ander verhaal. Je moet, je moet denk ik in het aantal omroepen gaan kijken, niet het aantal zenders. Nee, oké. Okay, dat is weer een ding. We dwalen af. Ik vind hem goed beantwoord, hoor. Oké. Okay. Uh, zo, ja. Prima. prima. Hey. Um, vraag nummer drie. 16. 16. Hoe had je geheten? Als je een mannetje was Joost, geweest. Joost, Joost. Was Joost geheten. Je mag het al weten. Je, je weet het ook echt Joost. heel erg bam, het komt er zo uit. Ja, jo ja Joost, Joost mag het, het, het, het, het weten. Joost. Joost, dat ik geheten. Oh, oh Stijver. Waar weet je dat zo goed? He, heb je een broer? Ik heb geen broer, ik heb oh. een zusje, die heet moda. Die had Ivo geheten. Joost en was, Ivo? Uh, Joost en Ivo. Ook leuk. Ja. Wauw, het gaat. Ik zie ze wel gelijk voor me, Joost en Ivo. Een soort duo dat een, een talkshow presenteert. Ja. Twee, twee kekke jongens. Ja, Joost en Ivo. Die, uh... Ja, ook een beetje sukkels. Nee. Ja, weet je <laughs> wel. Be, be, be, be, een een funky types. Ja, ja, maar ze wonen nog wel, ze wonen nog wel uh, ergens hier vandaag. Drie hoogachter, ja, ja, dat wel. Met, uh, met ja, een ja. blokje Spencer. Ja. Weet ja. je wat je me nu heel aan de, heel heeft? De, heel ja, dat is Joost is de wilde van de, van de wilde van de twee, dat wel. Ivo die, die laat zich een beetje meeslepen. Ik voor het voor helemaal vol. Ja. Ik denk dat er een toneelstuk uitkomt hoor. Ik denk het ook wel. Nekke Joost doek. en Ivo. Joost en Ivo. Ik vind hem goed beantwoord. Dus vierde vraag alweer. Man, man, man. Nou, 24. 24. Wat maakt jou direct aan het lachen? Ik kun je meteen testen? <laughs> <laughs> nou ja, ik moest net. Uh, ja, wat nou? Mag je je een broek aanhouden? Ah, tjibben. Ik vind het zielig voor je ja? dat je de hele tijd zo'n ja, onze... hebt. Nou, zo zijn die jongens, hè? Daar oh, oh, oh, Dan krijg jij die onder die nut voor. Ja. Wat <laughs> maakt mij direct, uh, direct aan het lachen? Nou ja, heel uh, goed, man. Ik heb uh, John Cleese. Uh, ik ben wel ja. een bejaarde. Ik ben ja. de jongste bejaarde van Nederland. Ja, helemaal... nou, dat valt al best mee. Heb je gehoord over John Cleese, wat uh, hij gedaan heeft vandaag? Dat heeft hij gedaan. Hij staat vast op uh, Oslo Airport, zoiets. Kan dat? Ja. Hij kon niet weg hij heeft een taxi genomen. 3500 kilometer met een taxi. Nee. Ja. Echt? Ja, of het kostte 3500 euro. In ieder geval, er was iets met 3500. En hij, uh, dat stond vandaag in, uh, in de courant. Uh -huh. 500 Goud. kilometer heeft hij gegeven. 1500 kilometer met ja, een taxi. 3800 euro. Dat was het. Goed beantwoord ja. dan over bij deze. Goed, Goed deze, ja toch? Geinig. Onze onze. Laten de dan de, de laatste. <laughs> uh, nou, doen we maar 49. 49. Wat? ...maakt jouw ultiem gelukkig. Lordy boy. Lordy boy. Het kan ook in de kleine dingen zitten, hè? In ja, het het, uh... de kleine dingen... De zon die doorbreekt... Een vers kopje thee... En nou ja ik, ja, ik ben wel nu heel gelukkig in mijn eigen huis. Uh, net een de de de eigen huis, een plek onder de zon. Maar en ja, altijd en... iemand in de buurt, die van me overkomt. Het mee, En ik verheug me echt We enorm op glazen witte wijn oh, en oesters. En, ja, maar je mist wow, natuurlijk een heel seizoen oh, aan man, wijn shit. Man, man, man, man. En broodje filet, amerikaan. Oh, heerlijk. En, en carpaccio. Rietbeek, ja, en, en een wit biertje op het terras. Het eerste wit biertje. Mm, en de rosé als het 30 graden is. Heerlijk. Mm, lekkere, lekkere, lekkere leverworst op, op, op een witte boterham. Oh, lekker. Vers kopje thee erbij. Stondig opgebakken vis. Heerlijk. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul, wat de smaak van honger is. Als ik gezin heb om te koken. Dan loop ik even naar de markt voor een mootgebakken vis.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 <laughs> nou, nee, weinig weinig gaan, hoor. De rest komt zo backstage. It's empty in the valley of your heart. The sun it rises slowly as you walk. Away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I've seen the same, I know the shame in your defeat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 van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker... Het zijn vermoeiende sessies Niets bij je, zin vaker, simpelweg, gelukkig, we kopje je thee! Terwijl jij luisterde naar uh, Mumford and Sons... met The Cave, luisterden wij hier in de studio... naar Gerard Ekdom met Alles kan een mens gelukkig ja, maken. we zijn oh, nog steeds ontroerd. Het zijn de kleine dingen die het doen. Ja. Een koptelefoon op het bijvoorbeeld, me met daarop Mumford and Sons. 3FM, Sirius Radio. DJ Sandstorm. Daar ben ik heel gelukkig van. Voordat we hem gaan uitzenden, stel ik voor dat we hem even bellen. Oh, goed, ja. want er is iets. Een-jarig hoera. Hoera. Dat kun je wel niet zien, wat zien wat we maar gaan wel horen. Want, en, nou, ja. DJ Sandstorm. Poepen de poepen de piep. We gaan we nu bellen? Ja, dat, hoorde, dat is echt heel leuk hoe we achter kwamen. Zijn zus belde net. zus belde net. Toen wij één lijn pakten heeft, om de telefo tele tele telefoon te kijken. En <laughs> nou, dat had ik hem potten gemaakt. <hums> Dat doet DJ stroom op vrijdagavond terwijl zijn mix wordt uitgezonden op Hilversum 3. Volledig aan, aan Gort, natuurlijk. Echt zomaar. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang! Je, je hebt... zus belde! Ja. Maar even heel eerlijk zeggen, hè? Heb jij je zus gebeld vandaag? Nou, bel jij die jongens even? Nee. Nee, oh, nee. nee. Nou, je hebt een hele lieve zus en die belde ons buiten de uitzending om. Je moet even uh, uh, Sandstorm bellen, want hij heeft vandaag jaar. Natuurlijk wisten we dat al, stond boven ons draaiboek dat het zo was. Dus, ja. uh, maar gefeliciteerd Hoe vier je het nu? Ik hoor dat het heel gezellig is. Ja, eh, het, is, euh, <hijen> het is vrij, hè? Het zit één met een vlaggetje in de kamer. <hijen> nee. De verjaardag van DJ Sandstorm. Ah. Niet lief, natuurlijk. Dit, dat, hè? Is, nou, oh, is, humor. dat is wel Niet aardig. Ja, ja. <hijen> wel leuk. <hijen> hey, um, Oh nu wil je toch wat de lijn hebben? Kun je misschien ja. even de. We gaan je mix uitzenden. Ja, kun je even aankomen? Hey, en omdat je jarig bent, mag je zelf een keer roepen wat erin zit. Oh. 3 fm Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Succes! Ja, eh. Uh... <laughs> De volgende plaatsen in ja. de verschillende volgen gezet. Um, even kijken, we hebben Prince met Gerov, we hebben de Gorilla's met Tylo ...samen met uh, Bobby Womack. Ja. Master Flash komt voorbij met de Message. Ja. Ik heb uh, Junkie XL gemixt met uh, Jan Hammer, Made For Each Other is de nieuwe single. Wat leuk. En ook nog Skilo met I Wish, en volgens mij ben ik er dan al bij. Nou, ik vind het fantastisch man! <laughs> en moet je me even afsluiten met, oftewel, tijd voor een nieuwe DJ Sandstorm in de mix. Tijd voor een nieuwe DJ Sandstorm in de mix. DJ Sandstorm. <laughs>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 On the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got the money to me, right? I guess I got no choice. Rats in the front room, both in the back. Dunk in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get caught, 'cause a man with the culture possessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jumble sometimes. It makes me wonder how I keep it going under? It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I'm keeping going under. <laughs> Ja. Ja. DJ Sandstorm. In de mix. 34 geworden. 5400 En daar een uh, prachtige mix <laughs> vandaag. Skilo, IWare's, Junkie XL en Jan Hama. Made for Each Other, Grandmaster Flash in the Furious Five... The Matches, Gorillazen, Bobby en Mos Def, Stylo... Beastie Boys, in the Galactic en Prince Get Off. Volgende week een nieuwe. Operation DJ Sandstorm. Home here. Home knoert hard. Mooi oh, hoor. Even heel wat anders. Deze hele week heb je op 3FM kaarten kunnen winnen voor de 3FM Awards... We mochten ook nog een setje weggeven vanavond een extra weekend. Maar dat leek ons toch wat aan de lijzige kant, gezien het feit dat gisteren de uitreiking plaatsvond. Dat is best sneu dat je dan zo lang moet wachten. Ja. Dus ik ga er een klein beetje van uit. Laten we even. Ondertussen is. Daar is hij weer. Die is druk aan het zoeken in het archief. Hij heeft twee kaarten gevonden voor de drie Heeft ze gevonden. Geef eens hier. Ik zal ze wel laten zien op, uh, op 101 TV. Wil jij deze kaarten hebben? Voor de 3WMORTS 2010? Um, ze waren gisteravond. Ja, ja. Ze zijn nu geld waard hoor. Twitter dan nu. Ja, ik wil ze. En dan hack je extra weekend. En dan komt het op tv. En dan gaan we dat een je uitpikken. Die krijgt daadwerkelijk deze kaart. Ja. Ja, maar je hebt uh, er echt geen reet aan. Nee, dat nou, is gewoon leuk voor de heb. Want het zijn een paar van de weinige kaartjes met de controlestrip er nog aan. Nee, maar dat je dan nou al voor over 20 of 30, 40 jaar kan roepen. Weet je nog dat vroeger in. De... Nee, dat je er dan bij was. Ja, ja, en hebben, de grap is: volgend jaar zijn ze gewoon. We hebben nog geen bekertjes, joh. We uh. Ruts-productie weer dit wel We zijn bijna terug in de tijd, bijna. Wat gaan we doen? Dat je daarvoor staan over veertig jaar voor In 2010, ja. Toen de zon nog scheen, Want nu is het alleen maar donker. Ja, toen gingen wij naar de 3 fm In de gasthouder. Die, die kon je toen gewoon nog gasthouder noemen. En dan gingen we inderdaad naartoe en dan genoten wij van optreden van bent waar we al 40 jaar niks van gehoord hebben. Oh, eerlijk. Oh. Nee, dan ga ik nog een keer. Nee, nee, een... nee, nee, nee. dat nee, moet niet doen. Alsof op niet je En ik haal ik je pas? erbij. Met de ze er Oké, okay. nee. hey. Wil je in de blijven? Wat wil ik? Wil je een Nee, vroeg nee ik tegen haar, Als ze zo hard lacht, dan breek ik de vliezen. Dan breek ik breken de vliezen. Oh. Ja, het is zo jammer voor jullie stoeltjes. Nou. Ja, ja, als niks voor. Al dat zit toch al funky ja, dus van dat ja. Bezoek, ja. de geen rede ja. uit. Uh, Tim, ik haal ik haal je erbij. Uh, met Want? de vraag: gaan we nog wat weggeven dan? Ja, in Zeker in de van we gaan een, het, een uh, woord. Ja, we gaan een extra weekend uh, pretpakket weggeven. Prep Maar, Luister, met die dildo met de vliezen van Aniek. Ja, ik ben het Geen Nee, een hele fantastische een mooie video die we weggeven, hè? Hele fantastische prijzen, uh, waaronder de nieuwe cd van uh, Elphabit, de Beat Is. Hoeveel uh, <lacht> kosten? Nog een cd van The Street en, uh, de Streets en... The uh, Streets. Een cd van 16 jaar ja. geleden. Nee, nice prijsje, denk ik, hè? Doe het gelijk het album van Esser erbij. Dat wil ook niemand mee hebben. Nee, en, en nog meer... Uh, <lacht> is is ook zo'n geflot project. Asteroid? Nee, Esser. Oh, you got me in, in the, the headlock. Eén hey, leuk zin, die, die CD kan niet met goed verzoek me weggeven. Oh nee, dat is waar. <laughs> Heb jij een wiebel aan de tafel, speel dan nu het mee. Maar dat is het, een prettiket. Ja, en leuk. een nieuwe CD uh, naar keuze van oh. een huidige mega top 50 artiest. Die so. gaat op, een stelling onder zijn jas meesmokkelen uit de CD <laughs> ja. van Dorp. Ja, maar dat is mooi. Ja, en, is spannend, hey, Maar we hebben dan ook nog even kaarten <laughs> voor uh, First Mission. Ja. Oh, ja! Hé, hey. papa! Hey. Hey. Hey. Eindelijk iets ja. om, uh, om naar uit te kijken. De film die nu in de bioscoop draait met Anieke in de hoofdrol. Uh, je kunt het winnen als je meespeelt met... Het, het geheime woord. Wat moet je daarvoor doen, Gerard? Wat je daarvoor moet doen? Ja. Nou, je moet even sms'en naar 4 keer 3 Dat je ja, heel graag mee wil doen aan het geheime woord. Het geheime woord. Ja. Ja. Nou, het het is niet moeilijk nou maken. Nou nee, het is, niet, nee je moet, het is de dag na. Uh, nee, laat ja, het rustig blijven. Dus sms, sms, sms. Dan gaan wij ons ondertussen buigen over... Uit het... Ram. Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik een beetje zenuwachtig ben voor deze editie als er iemand in zo'n hoogzwanger staat met zo'n buik uit, uit het, het, raam het raam gaat hangen. hangen. Ja, ja, ik, het, het is uh... wel heftig. Ja, dan de, de eerste hangende de, de hangende buik uit het raam. <lacht> Dat Rudy ook zo weer aankomt voor de Rudy en zegt, hé, hey, daar hangt een buik uit het raam, joh. Wat willen wat we nou dat? mee? Uh... Wat, uh, we hebben iets opgestuurd gekregen via de post. Ja, gaan we de beveiliging ja, nog Maar ik, ik, voel, ik voel enige angst bij Annie. Dat is volgens mij, wil ze niet. Uh... Ik weet niet wat ik moet doen. Nee. nee niet. Je mag iets uit het raam gooien. Oh, iets naar keuze. Ja. Nee, niet iets naar keuze. We hebben iets Nee, want is nog in dienst, dus die... <laughs> is toch geen optie. Tij, wat wat, hier is, met wat een doos, is het doos. Ik heel heb hier een dienblad. Uh, een dienblad. Uh, <laughs> uh, een een ja. Nou, nou, nou. Ja. En ik heb hier opgestuurd gekregen een... Uh, een, uh, een DVD-speler. Okay. Oh, mooi, hè? Is dat uh, van een luisteraar... waar die geen brief erbij heeft gestopt. Zit de pointer er nog in? Dat uh, uh, gaan we zelfs zien als hij de grond raakt. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En, en, <laughs> wat die DVD-speler? Ja. Oh, jij bent Nee, we gaan nu de beveiliging bellen en die gaat checken of er niemand okay. onder het raam staat. Ja, nou, Maar mocht het wel zo zijn, ja, maar... we gaan, ja gaan We gaan even even luisteren buiten. De groot buitengeluiden. Het klinkt nog redelijk leeg. Ik wil even één testen. De mensen geloven nooit dat het echt een geluid dan van buiten is. Dus ik gooi nu even een kartonnen bekertje uit het raam en dan zul je hem horen van. Let op. Oh, ik hoor. Oh, ja! Dat duurde lang. Oh, die die, die je tegen, hè? Die, natuurlijk. Ja, ja, zwoof, ja, die is... zwoven natuurlijk een beetje. Hij hè? Ik heb gisteren gezwoven. Sorry, ze kwam wat een geluid dat is, hè? Wauw. Oké, nou even de beveiliging bellen. We hebben vanochtend een aantekening gehad bij de vergadering. Ja. Die had gezeik. Ja, de bazen van het publieke omroep, die hadden ineens een keer geluisterd. Nou, met Joey. Joey! Hey! It's us, van de derde etage. Yes, ik ga even naar buiten. Wat gaan jullie eruit gooien? DVD-speler en? En een dienblad we kunnen ook en een ja, we kunnen ook oh, okay. het DVD spelen op het dienblad doen en dan ben je in één keer klaar. Ja. Dus dan serveren we jou die DVD speler, Joey. Is goed, gooi maar, gooi maar eruit, ik ga okay. uit. Je weet het, hè? 13 maand als je hem vangt. Ja, ik ga proberen te vangen. 13e maand, derde ossel. Oh, Hoi. Oh, oh, oh. Goedemiddag. Ja. <laughs> nou, dat is het. Ik gewoon en dan, uh... Je mag hem gewoon in het raam. We moeten even wachten tot Joey er is. hè Geef maar even, op een gegeven moment hoor je... En dan is het dan Joey. Dan weten we dat de kust in feite... Ik zou eerst het dienblad doen. Volgens mij is dat een beetje... Goeie test. Goeie test, Kees, even. Joey! Oh, dat is hier, hoor. Nou hoor, hoor lijkt Lekker van het begin van, is dit alles? Ja. Oeh, nerdelijk. Dat is heel, heel nerd, ja, dat ja. Is heel erg Joey kan Yes! Mooi! We gaan hier, het dienblad. <laughs> zo. Ja. Het ja. Ja, klopt, dan heb uh, ik jou en daar. Het het het raam. Raam. En dan nu, de DVD-speler. Pjes uh, de la resistance. Of uh, zoiets. Ons een, een taxi aanrijden, ja. een taxi aanrijden, Nou, als je van naar huis wil, niet, dan zou ik gaan mikken. <laughs> Welke taxi is dat? Kloppelijk een taxi. Komt ie Ja hoor, dan komt We zijn er klaar voor. Eén, twee. Oh! Ja. Ja. Oh! Mooi, mooi mooi, mooi. Wei, wow. wei, Die ging goed hoor. Met een beetje massa kan je een dvd'tje kijken onderweg naar huis Annick. Goed nee. Goed hè? Maar, lekker? Waarom ga je niet dingen uit de Dat is toch uh, leuk omdat het ja, kan, het... omdat <laughs> het kan. <laughs> Because we can. Juist, ja. hè? Ja. En mijn club. Oh, en eh, uh, Ben huh? je, je de Chocomel? schat? De chokermel Tuurlijk mag jij de Chocomel ja, ja. Hij is van. Uh, Lekker rock and roll. Van stand Eet van, van vind Functie. Maar ja, nee, maar dan nee, maar die hooguit de anderhalve dag oud. Hoogheid en dag Nou, het gaat even Het Twitter-bericht van Arjan. De ah. dvd-speler van Adram was van mij. Er is oh. een briefje op de doos onder het adres van 3FM. Ja, goed, dat briefje ligt natuurlijk nu ergens uh, in het asfalt en uh, bert. Vf. Maar uh, bedankt uh, Arjan. Helemaal top. Uh, goed bezig. We love you. Ja, jij bent uh, net zoals jij. Make the world go round. Uh. Annick. Ja, yeah, sorry. Ik was even ik was afgeleid. Oh, nee, maar niet uit. Nee, ja, ik kreeg ik, ik, ik, ik, gewoon het woord. Vind je uh, nee, uh, uh, een beetje gezellig van ons? Heel leuk. Eerlijk, eerlijk, eerlijk, eerlijk. Mag ik nog een keer komen? Ja? Zeker wel. Leuk. Nou, laten we het haar even uitnodigen voor het... Uh, het indoor, officiële bowling... Het indoor. Uh, yeah. disco, -bowling ja. disco bowling toernooi. Tegen die tijd uh, is die bowlingbal die je nu daar hebt, <laughs> is dan weg. <al> weg. Ja. <laughs> en dan kun je... <laughs> dat is flauw, sorry. Ja, dat is maar maar, wel grappig. Maar dan kun je hem wel uh, gewoon uh, met de kegel en al... Uh... Ik heb er zin in. Leuk? leuk Ja, heel leuk. Tof. Hartstikke goed. Dan hoor ik nou een koel geluid... Chimber uh, you... maakt het gewoon even van een koe. Let op. <lacht> Nog één keer, Mooi. Oh. Zie je, verdomme <lacht> oh. zonder. Nou, uh, <lacht> lijkt me leuk. Um, nou. Het is succes met de bevalling. Dankjewel. Dat is binnen nu en 3, 4, 5. 9 weken. mei hè, ben jij uitgereden. Stuur je ons 9 mei ben ik uitgereden. Stuur je ons wel een geboortekaartje? Ja, dat zou ja, ik Leuk. Net 3FM. Ja. Heel en laat de vliegtuig ja. maar me zitten. Dat uh, was, uh, was niet nodig. Okay. Nou, jongens en meisjes. Annick <lacht> Vijverkijs! Yeah. Ja, ja, letterlijk. Nu, in de bioscoop. Ja, ik denk, ik wacht heel eventjes. First met, uh, mission, wat een film. De, dat we eerst even afscheid nemen officieel <laughs> van Aniek, voordat we verder gaan met het geheime woord. Want ja, we gaan er al ja. uh, vanuit... dat het eindigt natuurlijk in een polonaise. En dat ja. wil ik haar niet aandoen. Nee, nee dat, vind, vind, dat vind ik sneu. Nee, dat, dat kapot, je, je, je vind ik sneu. Kapot, hè. Je legt een klaafpot. Ik heb niet eens vodka gedronken Ga je nagaan. Wat, wat denk je normaal eigenlijk? Ja, normaal? Als, huh? ik niet als je, je niet warm bent? Nou, ben. eigenlijk uh, wijn en bier. Ja, heel ordinair. Wijn en bier. Vrouw Tegelijkertijd? Ja, dat is een beetje een hoor. In de Blender? Nee, nee, <laughs> Met een Blender. <laughs> in de Blender, met een Blender. <laughs> oh, blender. We hebben toch gewoon een Blender-begaan gisteren? GELACH <laughs> <laughs> Nou. Dat was leuk. Heb ja, leuk? <coughs> <coughs> <coughs> eh, ja, um, Esther? Ja. Is, wat hoor je nou eens, Esther? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> waar, waar ligt Blado? Ja, in een camper. Ik weet niet of je het in een hebt. camper? Nee, nee, in de nee. campen. Oh, ik in, in een camper. Bij Eindhoven vlakbij. Ah, Eindhoven de, de gekste! Die. Ja, die, ja. Blado, ik had er nog nooit van gehoord. En wat gebeurt er ja, allemaal ik, daar in ik, Blado? Ik kom er ook niet vandaan hoor, ik woon hier pas twee jaar. dus Oh, uh, dus je bent, je bent bewust naar Blado toegegaan. Dat vind ik helemaal uh, intrigerend ja ja kan zijn wel meer mensen, maar ja dat klopt. Want waar kom je oorspronkelijk vandaan? Uh, geldrop. Geldrop. Ah, nou hier daar is dan weer, weer gek op. Ja, ik ben gek op geldrop. Geldrop, die zout. Maar goed, nu oh. Blado dus. Um... Wordt echt heel Geldrop. En jij uh, zit nu dan uh, druk aan, uh, aan een scriptie, een afstudeerscriptie? scriptie. <laughs> ja, dat klopt. Ga er gewoon over heen. En je dacht uh, mo, eventjes de boel oh. aan de kant, even de boel de boel en meespelen met het geheime woord. Ja, dat is zeker wel een leuke afwisseling voor de dat avond. Dacht ik, dat dacht ik, hè? Eh, dat dacht ik. Ben ja. jij, eerst op de hoogte van dat uh, fantastische woord dat we bedacht hebben voor jou? Ja, dat, daar ben onder. ik van de hoogte. Nou, ik uh, ben benieuwd of het je lukt. Ja, wie gaan ja, we bellen? ik zelf ook. Wie, wie gaan we bellen uh, voor het uh, ontfutselen van het woord? Uh, Peter. Peter is mijn vriend en uh, die is op dit moment aan het dachten. Mijn nooit. dus ik hoop dat die tijd heeft om op te nemen. Maar uh, ja, ik ben benieuwd of hij het raden krijg. Nog één keer, waar zit hij te wachten? Nee, hij is, hij is aan darten. Oh, hij stond te wachten op een wachttoernooi. Nee, hij is, is aan, hij is aan dachten. op een dagtoernooi. In gedachten oh, is hij bij. Oh, sorry. Ja, het is extra weekend. Ja. Dat een geheime woord. Nou, het is de hoop dat Peter zo meteen vol in de roos gaat. Nee, Dat ga bedanken. Nou, anders ja, nou. wordt het een boelzaai. Saai, zaai Ja, saai. saai boel. Ja, is een succes. Ja, mijn Tester. Hé. hey Charter. Hé. Hé, ik heb dus een vraagje. Ik ben met mijn afstudeerscriptie bezig. En uh, ik had even geen zin meer. Dus ik denk, ik ga ja, even een kruisdokpuzzel maken. Hè, en doe ik ook wel eens mijn stage. Alleen, nu kom ik niet op een woord. En ik dacht, misschien kan jij me even helpen. Wie weet. Ja, wie weet. <laughs> uh, ik ben op zoek naar een ander woord voor een kans huh? Een kans Een kant. Als je huh? ergens een kans voor krijgt... Een kans? Ja, ja een, een kans als je een perspectief krijgt, uh, bijvoorbeeld uh, uh, in banen, promotie. Uh, uh, een kans Eh, uh, Nee, nee, ik, uh, het zijn nog meer letters. Ik denk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letters. Uh, uh, uh, uh, ja, sorry. ik. Schrik ik, schrik hier wel een gelegenheid. Um... Wacht even, voor, die herrie staat zo hard dat ik hoor jou heel uh, vaag er tussendoor. Um, een gelegenheid is iets, uh, potentie, um, uh, vooruitzicht. Um, uh, als, je, als je een kans krijgt om iets te doen. Als jij bijvoorbeeld um, kans krijgt om er een beetje te nemen. Uh, dat is een heel leuke. Um, ja, ja, moet ik dat om, uh, uh, ja, ik ben het denk ik. Uh, ja, mogen. Kut. Als je iets, wij mogen, alleen dan net iets anders. Mogen, wij mogen iets doen. Waar krijg je dan de kans om. Het begint eigenlijk hetzelfde als mogen, alleen dan. Uh, ik weet het echt niet. Uh, ja, het, het kut. begint. Uh, het eerste, de eerste letter van uh, is een M en. Uh, oh, fuck. Nou, zeg het maar. Ja, ik, uh, ik heb echt geen een vrouw idee. Een arme woord, woord voor dood. Als je dood bent, een, een lichaam is dan een... Uh, lijk weet ik het. Uh... Ja, ja, lijk, Daar komt ervoor. voor. Wij mogen. Uh, alleen dan, zet er dan lijk bij. Mogen. Uh, mo, mo, mogelijk, mogelijk, Mogelijk. Ja, iets, uh, iets langer. Mogelijk mogelijkheden, goed, alleen Mogelijkheden, dan mogelijkheden mogelijkheid. Nee, ja. Yeah! yeah. twee gevallen tijdens de dart. Ja, <laughs> dat ik wel, denk ik. Twee doden, hè? Dat, ja, ik, ho ik hoorde alleen maar John Bakker op de hart. Oh. Oh. Oh. Daar Weet <laughs> wij niks van. Ja, Ik hoorde, huh? ik hoorde helemaal niks, hoor. Ja, ja, ja, ja. Ik kan er mij alleen maar de hart. Ik kwam alleen maar de Ik kwam alleen maar Ik leid, dus Ik Doe je anders nooit, gewoon morgenavond. Die is ook gestapt. Zometeen na Tienen. Daar Met een gloedje nieuwe aflevering van. De Gepresenteerd door. De Met een bal. Ja, oh. Dat is een aardige wending. Het s'avonds niet aan zijn aard. Het is niet Ik ben het. Zorgens ik nu toch echt wel klaar? hoor. Ik ben aan de kloot. Ik ga vannacht weer. Vannacht pas weer. Succes. het NPS. Maatje je weekend. Zo Kijk en luister op nps.nl.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 Bedrijf, weer. Hallo Jan, er ligt 1500 euro op je te wachten. Geweldig. Moet ik dan een vraag beantwoorden of zo? Of iets Nee, je moet naar de Citroën dealer. Dan krijg je 1500 euro korting op een nieuwe Berlingo. Die rijd je dan al vanaf 9640 euro. Komt dat van pas? We hebben net een nieuwe nodig. Nou, gefeliciteerd. Kortingen tot 4000 euro op de Citroën bedrijfswagens. Kijk op citroenactie.nl Citroën, Citroën creatief technologie. Het Schilder meteen die gangers af en onze verzekeringspapieren. Heb je die al uitgezocht? Ja, hou je gemak. Wat zeg je daar? Ik zeg, ik bel nu met mijn gemak. Goed idee.